Stijlaarts. Renoveert uw badkamer. Goedemorgen, het is twee over zes en de dag is eigenlijk al begonnen. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Goedemorgen, Schema. Goedemorgen. Goedemorgen, lieve luisteraar. Jullie makkelijk hier geraakt? Ik heb geen problemen gehad. Nee, niks ik politie. Niet, ik kom uit dezelfde richting als Schema en ik heb niks of niemand gezien. Niks, ja. Er was al heel veel politie onderweg. Blokkades, boeren die heel boos waren. Maar kijk, het is geen dag om boos te zijn. Het wordt een mooie dinsdag jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey, Denk je dat? Dat is zo speciaal voor mij, dat staan? Ik denk wel dat ze jou wilden tegenhouden. We <laughs> hebben niks tegengehouden. Ze waren gewoon, ja, weet ik veel. Dat is wel mooi. Ik vind het wel mooi. Zo'n mooie blauwe licht, s'nachts. Zo. Je vond het leuk. Het had een beetje een kerstgevoel zo. Ah, dat van. Oh, ah, ja. zouden ze cadeautjes bij hebben? Ik denk het niet. Maar zeg, lieve mensen wakker worden. Sommigen doen dat rustig, sommigen doen dat met veel te veel, maar werkelijk veel te veel. Lawaai. Ik ben toch rustig! En jij doet dat met de StyleCancel. Meteen courage voor heel de dag. Goedemorgen. Nou, goed. met Paul Weller. Shout to the top. En nog twee plazoon van marie en Shania Twain. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Well, your love is worse. Worse than cigarettes. Even if I had twenty in my hands. Oh baby, your touch it hurts. More than hangovers know that bottle don't hold the same regret. And my mother says that you're bad for me. Guess you never felt So It's on Heel goedemorgen. Morgen. Er waren al problemen, zag ik. De ring van ja. Brussel, daar zat ja. het al een beetje vast. Maar gelukkig is de Wemmel, daar waren ook acties vannacht. Die zijn, die zijn weg, dus okay. dat is wel goed nieuws. Hè? Maar dus ten zuiden van Brussel op de buitenring, wel nog steeds gesloten, is de ring van Huizingen tot Wouters -Brankel. Dus in Huizingen moet je van de snelweg af. De binnenring is dicht van Itre in Wallonië tot bij Halle. De E429 naar Brussel vanuit. Doornik in Halle is ook gesloten ter hoogte van het kruispunt met de Nijvelse steenweg. Je staat daar een kwartier in de vier. Al. En tot slot op de E19 naar Frankrijk bij Nijvel ook alles dicht. Je moet daar omrijden via de A54 naar Charlotte. Hey, hey, hey. Goedemorgen morgen, je dinsdag begint. Het wordt zo'n dinsdag 30 januari, de dag dat je hoort op Radio 2 dat er nog altijd protesten kunnen zijn. Dus plots kan je ergens in een blokkade belanden. Uh, je weet niet of het gaat gebeuren, of wel. We zullen wel al zien. Als je zelf onderweg bent of je bent van plan om iets te doen en je wil je verhaal delen, doe dat gerust. Dat kan in de app van Radio 2, geen probleem. Veel wolken vandaag, maar twee heerlijke zonnestraaltjes in de show. Twee nieuwe vrienden, Victor Verhoost en Joris Hessels, die hebben meegedaan aan de expeditie Groenland op Play 4 met bekende mensen in min 35 graden. Een trektocht maken, min 35. Maar zonnestraaltjes, ik dacht dat je het over schema en mij had... Ah, oh, maar je, Ja, tuurlijk. Maar dat is, dat is een soort bol lava van zon. Dat is iets anders. Ah. Dat is een ander level, hoor, Kim. Ja. Mm -hmm. Maar waarom doen mensen dat toch? Ja, Het is wel goede tv, natuurlijk. Heel veel mensen die uh, intussen aan het wakker worden zijn. Onder andere Erwin Nelissen is wakker. Ja, die zegt goedemorgen. Radio 2-team, we kunnen weer naar huis van Brussel, naar Limburg, na een lange nachtshift. Dus geef er een lap op. Peggy Charles die gaat vandaag naar Amsterdam om te gaan werken. Heel goed. Het voelt op een gekke manier aan jullie reacties te zien al een beetje als zomer. En wel, ik heb hier een plaatje. Het is geen zomerplaat, maar je wordt er tegelijk gelukkig en melancholisch van. Zo mooi.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 I don't want to miss you tonight And I don't want the world to see me Cause I don't think that they'd understand When everything's made to be broken I just want you to know Fight the tears that ain't coming All oh, the moment of truth in your lies When everything feels like the movies Yeah, you bleed just to know you're alive Fantastische film, City of Angels, Iris, de go dolls Daar word je toch gelukkig van. Is beetje, het is ook een beetje een erge film, ook, hè? Heb je het uh, gezien? Goh, lang geleden. Ja, met Nicolas Cage. En die is dan een engel. En ze kunnen hem dan niet zien. En dan jij nee, wel. Heel emotioneel, allemaal. Um, <lacht> dus, ja, maar ja. Er zijn intussen mensen onderweg ook. Onder andere naar de Halle. Paul van Haken uit west -Rosebeek. Goedemorgen. Goedemorgen, iedereen. Jij bent uit Noorweg met vlees naar Halle. Je maakt je een beetje zorgen vanuit west Waarom, Paul? Ja, ja als ik al de berichten horen op de radio dat ze daar uh, weer staan rond daar, daar de streek van Halle. Dus uh, ja, je een, bent, beetje, een beetje paniek. ja. Je bent niet alleen. Ja. Kim <lacht> was ook een beetje in paniek, precies. Ja, ja, ik vroeg het me af. Als het zo plots voor je opduikt, kan hij niet meer weg, hè. Ja, dat is daarmee, he, ja. We zijn ook met de voertuig onder baan dat we zomaar niet gedraaid geraakt. Nee, ja. Heb je, <laughs> heb je begrip voor de boeren, Paul? Ja, dat wel. Dat wel, ja. Inderdaad, ja. Maar als je, ja, als je er zelf op je plaats niet kan komen waar je moet zijn, is het natuurlijk ook uh, niet altijd prettig voor ons, he. Nee, sowieso. Dat snap ik helemaal. Zeg, Paul, een andere vraag. Colorousseau, die ken je, Wie? <laughs> Conor Rousseau, de politicus de Ja, Mag die terugkomen in de politiek of niet? Ja, voor mij wel ja. Oké, okay. het is zo, dat schrijven we in ons dossier Ik, ik, ik had daar geen probleem mee ah, wel, Er is nieuws over, hoor je zo meteen Paul Dankjewel, goeie rit, man Oké, okay. da. Sigma presenteert de schoonste muur ter wereld Waar vuil en vlekken op de loer liggen schiet de Sigma-vakschilder te hulp vuile vlekken op de muur zijn verleden tijd, dankzij Sigma Pearl Clean. Deze muurverf is uitstekend reinigbaar, verkrijgbaar in mat en nu ook in semi-mat. Uw resultaat telt. Sigma. Goedemorgen. Morgen. Komt hij terug of komt hij hier niet terug? Het zou een politiek praatprogramma kunnen zijn over Conor Russo. Gaat hij nu toch meedoen aan de verkiezingen dit jaar... Vanavond de grote ontknoping schema van het nieuws. Wat is het verhaal? Ja, Er is vanavond een congres van vooruit in Gent en daar maakt de partij de lijsten voor Oost-Vlaanderen bekend, dus voor de komende verkiezingen van juni. En daarop staan alle politici die verkiesbaar zijn in Oost-Vlaanderen en normaal gezien ging Conor Rousseau daar ook op staan. Mm -hmm. Maar natuurlijk, hij nam zo'n twee maanden geleden ontslag als partijvoorzitter omdat hij racistische en seksistische uitspraken had gedaan tegen politieagenten in een café ja. toen hij al een beetje dronken was. En uh, we hoorden dan even meer over hem, maar natuurlijk zijn partij is hem nog niet vergeten. En Zijn collega, politica Vrije van den Bossen, zegt al dat het toch wel niet slim zou zijn om Conor Rousseau niet te laten deelnemen. Want, zegt ze, hij is een sterspeler en die zet je toch niet zomaar op de bank. Oh. Anderen vinden het dan toch wel iets te vroeg om nu al terug te komen, want dan lijkt het alsof het alles maar vergeven en vergeten is, terwijl het toch wel serieus is wat hij gedaan heeft. Het is een lastige natuurlijk. Hij is natuurlijk wel degene die vooruit weer vooruit gemaakt heeft. Dus waarschijnlijk zitten ze daarmee van... Ja, hij heeft er wel voor gezorgd dat die partij weer op de kaart stond. Ik denk dat ze bang zijn dat ze zonder hem niet zoveel stemmen zullen krijgen. Of, of misschien wel. Ja, wat hij gaat hè? doen, het zal altijd miserie zijn. Als hij terugkeren en mensen zeggen van... Ah, is hem dat nu al? Dan als ze hem niet terugkeren, en zeggen ze van... Allee, wat is het probleem? Goed, gaat hij nooit kunnen doen. Maar wil dit dan zeggen dat hij het zelf wil? Want hij moet het ook wel zelf willen. Ik had het idee dat hij toch ook wel een beetje... Uh, zich niet zo lekker voelde. Ja, dat weet je niet, hè. Wat denk je? Gaat hij terugkeren? Jij bent van VRT Nieuws, je moet dat weten, schema. Dat is en uitgelekt ook niet. Ze zijn heel strikt, maar uh, hij krijgt wel veel steun. Ja. En de kans is groot dat in de politiek Ik denk alles het mogelijk is en ze dus ook <laughs> gewoon gaan zeggen, hij komt terug. Die wordt lijsttuig. Hij lijstteur. heeft altijd heel veel spijt en hij is helemaal geen racist. En, dus, uh, en we kijken vooruit, voilà. dat soort dingen. De Vanavond. De ja. Het vervolg van de soap. Ah, we hadden al familie, we hadden al thuis. Stel je voor zo. Oh, <laughs> ja. Lieve mensen, dit wil je even horen. Er is een nieuwe trend. Die zagen we even niet aankomen. Maar ik heb ja, al een paar dingen over gelezen de laatste tijd. Het heet... Tredwives, wives. Dat is een hyper amerikaanse term, maar er is meer aan de hand. Schema, vertel eens. Ja, dat zijn vrouwen die de rol van vrouwen van vroeger terug willen. Dus vrouwen die blijven, de was aan de plas doen en voor hun man en kinderen zorgen, terwijl dan de man het geld binnenbrengt. En uh, het is inderdaad een trend die overgewaaid is uit Amerika. Vooral populair daar in rechtsconservatieve middens. Maar het is wel nog een verschil met gewone huisvrouwen of thuisblijfmoeders. Want uh, Tredwives wives houden er ook van om zich elke dag heel mooi op te tutten in de stijl van jaren. Een beetje zoals Marilyn Monroe. En um, ja, er zijn heel veel accounts ook van Threadwives op sociale media die ja, tips delen om hoe ze zichzelf mooi kunnen maken voor hun man. Maar ook over hoe ze kunnen rondkomen met één inkomen. Want dat is ook niet zo simpel meer zoals vroeger. Ja, goed of niet? Mm, het voelt een beetje als een rollenspel ook. Maar we weten allemaal wie hier blij mee gaat zijn met dit nieuws, hè? Nee? Tom Konings. Ja, die heeft daar vorige week er een paar dingen over gezegd. Die gaat dit goed vinden, hè? Nee? Ja, maar is het een goed idee of niet? een goed idee. Iedereen moet doen waar hij zichzelf lekker bij voelt. Hè. Dus als jij zegt, van, dat is echt wat wij samen beslissen om te gaan doen. Waarom niet? Maar je moet er natuurlijk wel allebei goed, alle, allebei goed bij voelen. En ik denk ook dat de rondkomen met één inkomen, ja. Het is hopen dat het lukt. Maar dat is tegenwoordig echt wel niet meer zo simpel. Hè. We hebben straks uh, Victor Verhoost onder andere in de show die net gaan samenwonen is met zijn Sarah. Ik ben toch benieuwd wat Victor daarvan vindt. Of, en, en ik ben benieuwd of Sarah een threadwife zou willen zijn. Ik ja, weet dat gaan niet. we allemaal te weten komen. Maar Jij, lieve luisteraar... Dreadwives, vrouwen die thuis blijven letterlijk aan de haard. Want er stond echt een foto bij van een vrouw die dan aan de haard zit. Echt aan de haard. <laughs> een goed idee of niet, deel het gerust even in onze app van Radio 2. De dag is begonnen, het is 21 over 6. Goedemorgen. Hey,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 Si je heel je je le Het je l'aurai is niet mode. je Het is niet plus à la mode pleiten met je heen. Het is niet te om te pas compliqué Het is niet te complexer om te pleiten met je heen. Het is niet te complexer om te je heen. Het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 Dat is ...van de week nog eens zondag. Maar het is, is dinsdag vandaag. Sorry, Rob. Goedemorgen, morgen. Radio 2. Peter en Kim. Treadwives, daar waren we over bezig. Het feit dat vrouwen gewoon aan de haard kunnen blijven... ...voor een gezin kunnen zorgen en niet gaan werken. Kijk, Tamara, die vat het ook wel mooi samen. Iedereen is vrij om het leven te leven. Zolang het een vrije en mutuele keuze is... ...mutueel dus wederzijdse keuze. Ze zegt iets ja. wat jij altijd zegt... Van mij, mogen, ja, dan zegt ze, van mij mogen ze zelfs leven als oermensen verkleed als beer En dan komt het, you do you. Ik weet ook de uitdrukking, you do you boo. Ja, ze zei you do you boo, maar ja... Dat is, <laughs> dat is waarschijnlijk met die, dat boerenprotest, you do you boo. Ja, leven als oermensen verkleed als beer Ja, zolang we het allemaal samen kunnen organiseren. Ja, als je, als je andere mensen daar niet mee stoort, is het allemaal prima, toch? Ik ga jou niet storen, want er is crazy van Niles Barclay. Altijd hey. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Goedemorgen. Naast Barkley. En crazy, het is exact half zeven. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Chema. Morgen, er worden vanmorgen opnieuw verkeersproblemen verwacht door betogende boeren, want die blokkeren nog altijd de Brusselse ring in Halle in beide richtingen. In Wemmel is de weg wel vrijgemaakt, want daar zijn de boeren met hun tractoren rond vijf uur vanochtend vertrokken. En er komt dan toch geen belastingverhoging voor bedrijfswagens die rijden op benzine of diesel, heeft de federale regering beslist. Er was wekenlang discussie over. De regering heeft ook beslist om de fietsvergoeding te verhogen voor wie met de fiets naar het werk gaat. Hoe grote problemen zijn op de weg, horizon meteen van Hajo. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sander Mulder. Een heel goede morgen. Voormalig cdv minister en staatssecretaris Wevina, de meester uit Zoersel, gaat mee de Antwerpse lijst voor de federale verkiezingen in juni duwen. De meester is ondertussen 80. Ze nam bijna 20 jaar geleden afscheid van de actieve politiek, maar zette achter de schermen wel mee haar schouders onder de Scheldeverdieping en de Oosterweelverbinding. De partij vroeg haar zelf of ze op de lijst wilde staan. Ik doe dat om ook mijn generatie te vertegenwoordigen. We zeggen altijd dat we wille ruimte geven, ook aan ouderen. En dus was het goed dat ik dat deed. En ik ben een echte christen Ik blijf dat en ik zal dat blijven tot wanneer ik er niet meer ben. Wivina de Meester krijgt wellicht de voorlaatste plaats op de lijst. Huidige minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinde, gaat de Antwerpse CDV-lijst voor die federale verkiezingen trekken ex vlaams belanger Frank Kreijelman is als onafhankelijke teruggekeerd in de Mechelse gemeenteraad. Kreijelman was daar fractieleider voor Vlaams Belang, tot hij in december uit de partij werd gezet na beschuldigingen van spionage. Hij zou jarenlang ingezet zijn als informant voor de Chinese spionagedienst. Daarover wilde Kreijelman gisteravond enkel kwijt dat hij zonder enig gesprek uit Vlaams Belang is gezet. In het provinciaal recreatiedomein Zilvermeer in Mol komen vanaf vandaag een zestigtal vluchtelingen aan. De gezinnen met kinderen worden er opgevangen tot aan de start van het toeristisch seizoen eind maart. Daarna kunnen ze terecht in een permanente opvangplaats. Burgemeester Wim Kaijers. De druk is hoog en zeker voor gezinnen met kinderen, deze periode van het jaar is denk ik degelijk onderdek wel heel belangrijk. Het is inderdaad nu nog hartje winter. Ja, en vooral denk ik het meest belangrijke was dat het Zilvermeer daar, die Blokken te leeg dat staan tot begin van het start van het toeristische seizoen. Straks is er in het ecocentrum de Goren in Mol een infoavond over de vluchtelingenopvang. Een kunstschaatser eh, Luna Hendricks uit Arendonk heeft er zonder te schaatsen een eh, plots eh, liever een bronzen EK-medaille bij. De oorspronkelijke winnares van die medaille op het EK in 2022, de Russische Kamila Valieva, heeft een dopingschorsing van vier jaar gekregen. Daardoor verliest haar bronzen plaat van het EK in Tallinn. Luna Hendricks was toen vierde en schuift nu dus een plekje op. Ze is wel blij met de medaille, maar ze is ook teleurgesteld in Valleeva. Het is heel jammer, want uh, ik geloofde ze altijd wel. En ja, nu wordt het tegendeel bewezen en ja, daar sta ik echt volledig niet achter. Clean sport is heel belangrijk. Het is gewoon heel leuk dat ik nu uh, alle kleuren heb van het EK. 2022 brons, 2023 zilver en dit jaar goud. Een zwaar bewolkt, kans op licht te reden. Er regen in 11 graden. Bon, er zijn betogingen, er zijn blokkades. Hoe gaat het op dit moment, Hayo? Uh, slecht als je vanuit Breda naar Antwerpen wil rijden. Want er is net een blokkade opgedoken voorbij Sint-Job. Dus op de E19 van Breda naar Antwerpen voorbij Sint-Job. Er zou dus uh, sprake zijn momenteel van een blokkade. We weten niet of dat uh, helemaal gesloten is daar. Of dat het een filterblokkade zou zijn daarover later meer. Nog uh, problemen natuurlijk. De buitering rond Russel, he, die blijft dicht door de boerenprotesten van Huizingen tot Woudersbrakel. De binnenring van Iteren tot Halle. De E429 van Doornik naar Brussel is ook nog gesloten bij Halle. Dat is ter hoogte van het kruispunt met een Nijvelse steenweg. Uh, daar sta je toch al een half uur aan te schuiven hoor. En dan de binnenring rond Brussel. Daar vertraag je intussen door de gewone ochtendrukte zo'n 10 minuten tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. Op de buitenring moet je dan in Strombeek weer opletten voor een ladingverlies. Uh, net gebeurt ook. Naar Antwerpen al vrij druk vanuit de Kempen zie ik met vertragingen tot 25 minuten hoor. Op de E34 vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven op de E3. 13, Antwerpse ring richting Gent, een klein kwartier aanschuiven daar aan de Kennedy-tunnel. En dan op de E17 van Antwerpen naar Gent, twee problemen, eentje bij Sint-Niklaas West, ongeval op de linkerrijstrook, middenrijstrook liever. En verderop moet je ook opletten voor een defect voertuig op de afrit in Gentbrugge. Zeg Aldi, wat is de Knaldi? Wel, vanaf nu woensdag meer dan 20 XXL-deals. Vul je winkelkamer met XXL-producten aan kleine prijzen. Zoals 8 XXL Hoddlehorsten voor de Knaldi-prijs van maar 3,99 euro. Aldi, altijd slim. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Jouw goeiemorgen telt voor 2. DRT Radio 2. I'm Is dat hier met relatiewerk vandaag? Maryu van Bruno Mars, goedemorgen. Welkom bij de leukste ochtendshow van Vlaanderen. Goedemorgen, morgen. goeien tv gisteren, daar gaan we het zo meteen over hebben. En goede verhalen ook. Het ging over threadwives. Dus vrouwen die liever aan de haard blijven dan dat ze gaan werken en echt voor hun gezin zorgen. En er was een heel mooie reactie van Christian Samaniego uit Antwerpen. Christian, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Ja, hoe reageer jij op dit verhaal? Ja, ik dacht... Uh, als ik dat al moet vragen aan mijn vrouw om aan haar te blijven... Ik denk dat ze mij er gewoon ingooit. <lacht> Dank je wel. Toch altijd mee opletten met zo'n dingen. Maar dus gisteravond op televisie, zeer goed. hè? Bij ons op VRT1, daar is er Hotel Romantiek. Eindelijk een datingprogramma voor 65-plussers in Polen. En er was zo'n bijzondere gast. Een kleine spoiler, als je nog niet gezien hebt... Uh, je hebt ook gezien die beelden. Ja, ik heb het gezien. Ik vond het schitterend. Dus... Jackie Lafond doet mee. Ja. Wij zeggen altijd Jackie Plafond, maar Jackie Lafond dus. <laughs> ze stellen haar in de show dus voor als de must single. Uh, omdat ze dan een lampkap op haar Dat hoofd heeft. Dat vond ik er gewoon zo goed aan, hoe ze haar voorgesteld hebben. Ja, ze heeft een lampkap op haar hoofd en dus de andere kandidaten zien niet hoe ze ja. eruit ziet. En dan ja, laten Sven, uh, Flip Geubels en Gloria Zien wie er uiteindelijk is. Kijk even mee. Zijn je klaar om onze nieuwe vrijgezeld te worden? Maar je zal nog niet zijn. Ja. Zeg maar af, hè. Dus Steen, gaat jij ze helpen? Laat een naar krikken. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest. Wacht, morgen, dan begint het echt. Ja. Oh. Super. En dan gaat de lampkap eraf. Prachtig verhaal. Zeg. Jackie gaat op zoek naar de liefde volgende week maandag, dus het vervolg. Ze komt ook straks naar de Anne en Daan Show vertellen over haar ervaring en waarom ze het doet. En dan, in Dag Allemaal vandaag, een interview met Karen Damen. Die vertelt over haar scheiding met uh, haar vorige man, Anthony van der Wee. Ja, dat nieuws kwam eind vorig jaar naar buiten en nu zegt Karen dat haar scheiding een afgesloten hoofdstuk is. Ze heeft wel heel moeilijke momenten gehad, maar ze wil nu vooral kijken naar de toekomst en daarin wil ze blijkbaar weer gaan daten. En ze zegt dat dat ook spannend is, omdat ze bijna 50 jaar is. Oh, ik vind, maar vijftig jaar, het is toch niet zo oud, hè Peter, of wel? Nee, het gaat ook niet over de leeftijd, het gaat over het feit dat je dan opnieuw een relatie gaat, uh, gaat aangaan, zo alles daarbij en opnieuw mekaar leren kennen en dan die schoonouders opnieuw ontmoeten en die stress daarbij. Ja, en eerlijk, je hebt vaak toch zo eerst heel veel dates die mislukken voordat je denkt oké, okay, dit is nu wel leuk, dat, dat het gewoon echt geen leuke dates zijn, dat je denkt, moet ik dit tot het dessert volhouden? ja. Heel bijzonder allemaal. dater op latere leeftijd. Heb je daar ervaring mee? En wat is er anders? Deel het gerust even bij ons in de app van Radio 2. En Karen Damer, als je luistert, heel veel succes en goede moed. Ik denk bijna, bijna dat je ging zeggen, bel mij. Nee, ben gelukkig. Laat het.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 Afrika stond op 13 dit jaar in de Radio 2 Top 2000. En helemaal terecht, Amai. Margot van de Regio. Die vrouw, dat, maar echt waar. Wat een heldin, want opnieuw staat ze ergens in een regio. Goedemorgen, dag Margot van de Regio. Goedemorgen, hallo. Heb, je, heb jij zelf gekeken naar uh, Kamp Waas? Zeker en vast. Ja, bijna 2 miljoen mensen hebben gekeken naar de topprogramma's van VRT1. Kamp onbekende mensen doen mee aan trainingsprogramma van de Special Forces, de strafste vogels van ons leger. En dan die opdracht, ze moesten dan met een kaart en kompas hun weg vinden in de Hoge Veren. Dat was even een tegenvaller. Ja, dat was uh, niet wat het moest zijn. En ik begreep het ook. Een paar van die kandidaten zijn verloren gelopen of gewoon in een rondje. Maar oriëntatielopen kun je dat leren Margot, want jij bent daarvoor ergens... Ja, ik sta momenteel op 51 graden Noorderbreedte en 5 graden Oosterlengte. En dan weten jullie natuurlijk dat ik waar ben. Ja, zomergem. Ja, Je hebt toch bij de scouts gezeten, Peter. Oh, dat doet even pijn. Nee, ik zat bij de Giro oei, ja, ja. daarmee. Het is dat daarmee. lichtgevoel. Nee. Wij spullen heel veel. Ja, wij hebben altijd verloren gelopen, vreselijk. Ah ja, kijk. Maar ik weet het, ik ben in Balen, want ik heb hier afgesproken met Yannick Michiels. Dat is echt de absolute top um, van de wereld, als het op oriëntatielopen aankomt, en die is gewoon van bij ons. En ik sta hier op dit moment in uh, een natuurdomein, de keiheuvel. Het is hier nog pieken donker en ik heb ook echt het gevoel dat ik elk moment besprongen kan worden door een hert of oh. door een wolf, maar hij gaat ons wel Leren hoe je je kan oriënteren. En hij gaat ons ook vertellen waarom, waarom hij al drie jaar of twee jaar niet binnen mag in Hasselt. Hè? Hmm. Hè? Dat is voor straks binnen een klein uurtje. Goeie. Als ik hem gevonden heb, natuurlijk. Ja, maar ja, goede verhalen. Zeg, Kijk maar gewoon van de regio, over een uurtje. Maar. Oh, oh, oh. oh. Niks te maren. Het was fantastisch. Gisteren een nieuwe a cappella la. Een song met alleen maar stemmen. Meteor en Impact die hebben dat gemaakt. Impact, ons a cappella la koor. 1 op een miljoen. De reacties waren indrukwekkend. Mensen vonden het zo mooi. En Meteor die was een beetje aan het genezen toen hij het zelf hoorde en zag. Toch waar, hè? Een klein beetje, ja. Een beetje bleek, was hij. <lacht> Heb je het zelf gemist? En wel, kijk of luister even mee in de app van Radio 2. Of nu live op VRT1. 1 op een miljoen. Wij waren te belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen als in de allerallermooiste verhalen, maar we zitten vast op een rotonde.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 Maar Zijn dit de allerlaatste meter? Alle meter of wordt het ooit laatst? weer beter? We, we zeggen nooit meer schat, ik zie je graag Nee, we lachen niet meer als je toen je En we houden niet je meer je als je toen je Zijn we dan toch je niet je je die je een op een miljoen? Onze dromen je liggen je nu op straat Lieve woorden je komen je niet je meer je aan Zijn we dan toch je niet je dicht voor elkaar gemaakt? Zijn we dan toch geen één miljoen? Zijn we dan toch geen één miljoen, Zijn we dan toch geen een miljoen? Zijn we dan toch geen één miljoen. We zijn een melodie vergeten.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 Loreen is in love. Het is vijf voor zeven. We geven over Karen Dame. Die gaat daten op zogezegd latere leeftijd. Wat toch een heel, heel gedoe lijkt. Komt ook een mooie reactie binnen? Sophia uit sint gilis waas zegt. Ja, ik ben nog maar 36 en ben bijna twee jaar single na een scheiding. En ik word sociaal al bijna afgeschreven als een verloren zaak. Wat toch wel heel snel is, denk ik dan. Mm -hmm. Ze zegt, maar ik ben eigenlijk graag alleen en ik kan nu alles op mijn eigen tempo doen en ik ben eigenlijk niet zeker of ik eigenlijk nog wel een relatie 24-7 wil. Dus dat is ook vaak het geval. Het moet natuurlijk niet. Johan Lamon uit Zelzaten. Goedemorgen, Johan. Goedemorgen, ja. Tim. Je hebt een, uh, mooi, ja, je. Mooi, <laughs> een mooi verhaal, maar je hebt de liefde gevonden op je vijftigste. Vertel eens, Johan. Ja, wij, uh, wij hadden alles bij uh, een hele zware rugstuk. Eentwijk van mij 28 jaar, met een vrouw meer dan 10 jaar. Mm -hmm. En op 50 zijn we elkaar tegengekomen. Uh, toen dat mijn echt wat problemen had uh, op haar uh, vrijwilligerswerk ben Rode Kruis Vlaanderen. Ja. En ik werk bij, bij Rode Kruis Vlaanderen en... Uh, ja, dus zo is het een en het ander gekomen en uh, hebben we allebei onze zware rugzak uh, kunnen helpen liggen voor elkaar. Oh. En nu zijn we super, super gelukkig. Als ons vijfde kleinkind is op komst. Hoppla! Dus uh, we zijn trots op alles wat we hebben samen en wat we verder uitbouwen. Kijk. Wat een, dus, een mooi Karen, verhaal. Het kan. Het kan hè, het kan altijd. Ja, Johan, je. dankjewel voor zoveel mooie Met Veel plezier. Heel veel courage Vier. Vier woorden even. En ABBA, altijd goed om de liefde te vieren.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 Altijd zeker. 2024 begint in een stijlaarts badkamer. Als ik zo in de spiegel kijk, zijn wij toch aan een renovatie toe. Zeg, spreekt voor jezelf, hè? Schatke, wij niet onze badkamer? Ah. Die is gewoon versleten. Ja, maar wat gaat dat kosten? Ja, dat vragen we gewoon, hè, Stijlarts. Kom uw nieuwe badkamer passen tijdens de Open Badkamerdagen in Temse of Lier en u krijgt 2024 euro cadeau... op uw badkamerrenovatie. Welkom in 2024. Euro, <laughs> stijlaarts, renoveert. Uw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 Hou op Radio 2, wij informeren je. Goedemorgen. Elke dag tel voor twee. VNT Radio 2. is 7 uur. Alle details. Shena Highside. Goedemorgen. Op verschillende wegen is er opnieuw verkeershinder door protesterende landbouwers. En er komt geen belastingverhoging voor bedrijfswagens op benzine of diesel. Er zijn vanmorgen opnieuw verkeersproblemen door betogende boeren. Op de E19 van Breda naar Antwerpen is zo pas een blokkade opgeworpen door protesterende boeren. En de boeren blokkeren sinds zondagavond ook nog altijd de Brusselse ring in Halle, zegt Katrien Kiekes van het Agentschap Wegen en Verkeer. Dus dat gaat over de E429, de aansluiting daar op de Brusselse ring. Daar is een kruispunt geblokkeerd en ook op de ring zelf aan Halle, zowel de binnen- als de buitenring. Verder zijn er geen problemen op de snelwegen momenteel. Er was vanochtend vroeg nog werk voor de brandweer om de snelweg ter hoogte van Wimmel vrij te maken. Dat is ondertussen gebeurd en het verkeer kan daar hè, beren. De blokkade van de boeren bij name op de E411 is wel gestopt. De landbouwers zijn gisteravond met hun tractoren daar vertrokken. Waasminister van Omgeving Céline Tellier is de actievoerders daar gisteravond komen bezoeken, maar zij werd uitgejouwd. De boeren wilden haar zelfs niet laten gaan omdat ze niet tevreden waren met haar antwoorden, waardoor ze door de politie weggehaald moest worden. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinde begrijpt de boeren wel, maar ze roept hen op om hun acties op voorhand aan te kondigen. Ik heb natuurlijk veel begrip voor de onzekerheid bij de boeren. Er komt ontzettend veel op en af, zowel van Belgische regels als van Europese regels. En dus begrijp ik zeker dat er frustratie is en onzekerheid waarin dat zij een uiting willen geven. Wat mijn zorg natuurlijk is, is dat de veiligheid van andere weggebruikers, maar ook de doorgang voor hulpdiensten niet onnodig belemmerd wordt, omdat dat de veiligheid van andere mensen in het gevaar zou brengen. En alle info over waar de boeren precies wegen blokkeren hoor je ook zo meteen van Hajo in het verkeer. In Zerkegem bij Jabeke in West-Vlaanderen is gisteravond een zwaar ongeval gebeurd tussen een auto en een bus van de lijn. De twee voertuigen waren frontaal op elkaar gebotst. De bestuurster van de auto raakte gekneld en moest dan bevrijd worden door de hulpdiensten. De vrouw is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Op de bus zaten zo'n twintig schoolkinderen, zeven van hen raakten lichtgewond. Het parket onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De Vlaamse Katholieke Hogescholen en de KU Leuven starten vanaf het academiejaar 2025-2026 met een opleiding tot directeur in het basisonderwijs, want er is een groot tekort aan schooldirecteurs. Het is een postgraduaatopleiding, dat is een studie van drie jaar, die directeurs en onderdirecteurs kunnen volgen terwijl ze al aan het werk zijn, zegt Peter op de einde van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het is ongeveer één dag per maand dat de directeur die opleiding volgt, hè, en dat is tijdens zijn werkuren een startende de directeur kan dan onmiddellijk de zaken die hij vanuit de opleiding meepakt proberen toe te passen in de praktijk en dat als leerervaring ook terug meepakken naar de volgende opleidingsmomenten. De hogescholen verwachten elk jaar 150 studenten. Er komt dan toch geen belastingverhoging voor bedrijfswagens die rijden op benzine of diesel. Dat heeft de federale regering beslist. Er werd wekenlang over gediscussieerd om die bedrijfswagens duurder te maken in de strijd tegen de klimaatverandering. Maar dat gebeurt dus niet. De regering heeft wel beslist om de fietsvergoeding te verhogen voor wie met de fiets naar het werk gaat. En vanavond wordt bekendgemaakt of ex-vooruitvoorzitter Conor Rousseau zal deelnemen aan de parlementsverkiezingen van juni of niet. Dat gebeurt op een congres met de leden van Vooruit Oost-Vlaanderen in Gent. Rousseau moest ontslag nemen als voorzitter na racistische en seksistische uitspraken tegen politieagenten in een café. Hij bood daarvoor zijn excuses aan. Hij is nog altijd een van de populairste politici en daarom vinden sommige vooruitpolitici dat hij moet terugkomen. Anderen vinden het nog te vroeg. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Voormalig CDMV-minister Wivina de Meester uit Soersel keert na bijna 20 jaar terug in de actieve politiek. Ze gaat mee de Antwerpse lijst duwen voor de federale verkiezingen. En in het provinciaal recreatiedomein Zilvermeer in Mol komen vanaf vandaag 60 vluchtelingen aan. Ze worden daar opgevangen tot aan de start van het toeristische seizoen in maart. Zwaar bewolkt vandaag met kans op lichte regen en 11 graden. En meer nieuws uit Antwerpen hoor je binnen een half uur en vind je in de app van 14. Nieuws. Je bent al een beetje in paniek, hè? Uh, ja, de ring van Antwerpen is geblokkeerd. Maar ik dacht, eigenlijk is dat wel een beetje stom om daar te gaan staan. Want daar sta je toch altijd al stil door. <lacht> maakt niet uit. <lacht> dat ga je, goedemorgen. Ja, goeiemorgen. Wat inderdaad, is dat allemaal? Ja, ja, er is een kolonne vrachtwagen. Uh, vrachtwagen, het zou mooi zijn. Nee, tractoren, dus uh, E19 van Breda naar Antwerpen uh, opgereden in Sint-Job. Die zijn dan traagrijdend richting Antwerpen gegaan. Uh -huh. En momenteel, ja, of ze het nu helemaal blokkeren of gedeeltelijk, dat zien we niet. Maar in Deurne, dus aan het Sportpaleis recht. Daar staat het verkeer zo goed al stil, dus blijf daar weg. Aansluitend sta je dus ook een half uur aan te schuiven, ondertussen al op die E-19, dat is vanaf Brecht. Verder hebben we dan nog andere gesloten snelwegen, uiteraard. De buitering rond Brussel, bijvoorbeeld in Huizingen, daar sta je 20 minuten in de file vanaf Beersel. De binnenring van Itere tot Halle is ook nog steeds gesloten. En de VE429 inderdaad naar Brussel in Halle. Ter hoogte van het kruispunt met de Nijvelse steenweg vanuit Doornik ook daar een een half uur aanschuiven. De binnenring rond Brussel, daar verdraag je intussen door de gewone ochtendrukte een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. De andere files naar Antwerpen die staan er op de E34 en de E313 telkens zo'n 20 minuten, dus vanaf Oelichem en vanaf Herentals West. En tot slot moet je op de E17 van Antwerpen naar Gent ook nog eens opletten voor een defect voertuig op de afrit in Gent Brugge. Wow, oké. Okay. We zijn er al door. <tie> ja, wat is dat zijn. Goedemorgen, we gaan dansen, dansen, dansen. Met Footloose van Kenny Loggins. Ja, als je daar in die file staat, even je hart even luchten. Deel het gerust even ons. Het kan. Goedemorgen morgen. je en kind. De muziek is vandaag. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Sorry voor het enthousiasme, maar het is altijd goede muziek. Zometeen zelfs echt de nummer 1 van Vlaanderen. Door degene die het meest verkoopt hier in Vlaanderen. Het is vandaag 30 januari, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat er heel veel blokkades zijn. En plots poef als paddenstoelen uit de grond. Ja. Ja hou er rekening mee. Veel wolken vandaag, ook een beetje motregen, maar wel heerlijk bezoek in de show, als ze hier geraken. Ben je benieuwd? Ja. Oh nee, kijk er zo naar uit. Victor Verulst en Joris Hessels die hebben meegedaan aan de Expeditie Groenland op Play 4, waar ze bij min 35 een trektocht hebben gemaakt. Het zouden beroers kunnen zijn, een soort, ja, nieuwe, hoe noemt dat, het gaat zo, Klinkt zo... Oh. Een bromance. Is ja, dat soort dat dingen. Maar kijk, als je die bezig hebt gezien in Expeditie Groenland, wat die daar doen, die gaan de Antwerp ook wel kunnen trotseren, nee? Wat is een geheim, hoor je straks allemaal. Dus net hoorde je het al, de tractoren zouden een blokkade vormen, onder andere aan de Antwerpse ring. We gaan nu even live, want iemand staat er met haar tractor aan het Sportpaleis, dat is Eline Bodens, die is 23, komt uit Essen, het noorden van de provincie Antwerpen. Eline Bodens, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, beschrijf eens, hoe is de situatie daar op dit moment, Eline? De situatie zelf ontrustend. De boeren zijn eigenlijk echt kwaad. Oei. Maar de situatie waar jullie staan daar, is alles vast? Welke richting is dat precies? Wij staan hier aan het sportpaleis. En uh, ja, hier kan geen auto meer voorbij. Dat is nee. echt gedaan. Die moeten we afrit nemen. Je, je hoort het ook in je stem. Ook jij bent heel boos. Vertel ons eens waarom. Ja. Ja, wij vinden het niet eerlijk. Het stikstof wordt, de stikstofwetgeving is vorige week goedgekeurd. En wij worden gewoon niet gehoord. De landbouw en de industrie worden niet gelijkgesteld. Wij worden veertig keer harder beboet. En wij vinden dat niet eerlijk. Wij moeten nog een heel toekomst. En wij zorgen eigenlijk ja, voor het eten van de consument en, en van de burger. En ja, ze, ze luisteren gewoon niet. En, dat, en vroeger zijn wij grootgebracht als je, als je niet wilt horen, zult we voelen. Maak het eens concreet ook, Elin. Ja, welk soort landbouwbedrijf heb jij? Wat zijn voor jou de concrete gevolgen dan tegenwoordig? Ja, wij, hebben, wij hebben thuis een melkveebedrijf. Wij hebben ook wel een beetje varkens. Maar ja, het, is, het is zo geen toekomstgewijs. Want wij, kunnen, wij moeten gaan reduceren. En hoe gaat we reduceren? Er zijn helemaal nog geen erkende maatregelen die voldoende, uh, waar je voldoende stikstof mee kunt, of ammoniak mee kunt reduceren. Ja, dat, dat, ze moeten eerst iets klaren, meneer. Als ze iets op onze botram leggen. Jullie zijn aan iets begonnen natuurlijk, je weet van dit, iedereen zegt dat we gaan dit volhouden tot ze breken zeg maar, tot iets toegeven. Wat verwacht je concreet Elien? Ja, dat ze ons willen horen, dat ze een toegeving doen. Wat zou dat voor jou concreet betekenen? Welke toegeving zou jouw bedrijf beter maken? Ja, ik vind, ik vind ze moeten het toch gelijk stellen met de industrie. Het kan toch niet zijn dat, hij hey, over ons gaan ze allemaal industrie bouwen. En wij, wij zouden daar gewoon van koeien moeten gaan inleveren. Hoi, oh, hey, dat krijg je, het bedrijf niet meer afbetaald. Mm -hmm. Ja, want het blijkt inderdaad. Vroeger inderdaad, een landbouwer, dat was iemand met een dikke Mercedes en veel geld, maar dat is precies toch allemaal veranderd. Zeg, Eline, okay, gisteren hadden, we ook, ja, hadden wij spits op Radio 2 een landbouwer aan de lijn die heel boos was om het boerenprotest, want hij is bang dat altijd protest heel negatief zou zijn voor jullie imago. Wat denk je daarvan? Ik vind dat niet, want bij ons in de gemeente, de burgers met begrip. Ik heb gisteren ook bericht ja. uitgelaten dat wij, dat wij van de week gaan betogen. En, uh, en de burgers hebben begrip, die weten waar dat net vandaan komen. Of toch, een deel. Niet allemaal waarschijnlijk. Mm -hmm. Maar een deel heeft toch wel begrip en dat zal hopelijk wel doortrekken. Ja. Hoe lang blijven we daar staan in Antwerpen, Eline? Ja, zolang je het moet, want daar wij je niet staan... Ja, we kunnen wel thuis staan, wachten tot er iets gaat gebeuren. Maar als, er, als wij niks doen, dan hebben wij ook geen toekomst. Teezo, zij hebben het allemaal gehoord. Dankjewel je wel, Bode, uit Essen. Fijne dag daar. Oh. Okay. Veel succes. Radio 2 As you promised me that I was more than all the miles combined You must have had yourself a change of heart Like halfway through the drive Because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign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 Once called me forever Now you still can't call me back And I love Vermont But it's the season of the sticks And I saw your mom She forgot that I existed And it's half my fault But I just like to play the victim I'll drink alcohol Till my friends come home for Christmas And I'll dream each night Of some virgin you That I might not have But I did not lose Now you're tired track One pair of shoes, and I'm split in half, but that don't have to do. Oh, that don't have to. Do. My other half was you. I hope this pain's just passing through, but I've doubt it. Died in the Vermont, but it's the season of the sticks, and I.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 En, en stick season, de dikste hit op dit moment in Vlaanderen. Bon, zometeen um, om even af te blazen. Punto punto, spelletje elke ochtend. En we zoeken een woord met een h, kan je zelf wel even denken, een woord met een h, waar je jezelf of iemand anders geweldig veel pijn kunt mee doen. Een h. een en hart. Geen geweer. weer. <lacht> een, ook geen hart. Nee, denk even na, wat zou het kunnen zijn? En speel gerust even mee. Doe je dat gewoon nu. punto punto, In de app van Radio 2. Nu sturen en straks spelen. Sunweb heeft nu vroegboekvoordelen. Zo overnacht één kind helemaal gratis. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.be. Zeg Aldi, wat is de Knaldi? Wel, nu bij Aldi 500 gram verse pitloze blauwe druiven voor de Knaldi-prijs van maar 1,80 euro. Aldi, altijd slim. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks.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 Tel me, Baap van Hansen. Punto, punto punto. Punto Usa la prima lettera. Per trovare la risposta justa. Zoek met de eerste letter. Het juiste antwoord. Spelen vanmorgen met Dana Joossen uit Londenseel. Dana, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, Dana, je maakte vroeger al eens pompoensoep met appels. Leg dat eens uit, pompoensoep ja. met appel. Ja, gewoon pompoensoep. Ah ja, appelstoven, pompoenstoven. De ajuin erbij en dan water in bouillon. Wauw, kijk, en heb je elke dag toch weer zin om van alles klaar te maken. Maar we gaan spelen met jou. Drie juiste antwoorden heb je nodig. Zometeen start de klok van Punto Punto. Je krijgt één letter van het antwoord, vul aan. En bij drie juiste antwoorden dan win je een exclusieve ook. Snel spelen en passen als je het niet weet. Ik wens je veel succes. Vlaanderen zit klaar, maar het is wel aan jou. We beginnen met de... Welke H is een speer waar je niet mee kan betalen, maar wel kan mee vissen? Uh, een haak. Welke I is een land waar ze Engels spreken en waarvan de vlag op die van India lijkt? Engeland. Welke J is een andere naam voor een vrouwelijke leerkracht? Youth. Yes. Welke K staat bekend voor de stad van Vincent van Quickenborne en het Sporenstadion? Kortrijk, Kortrijk. hoor dat je een beetje hulp hebt, gelukkig maar. Ja, we zochten ja. de H, is een speer waar je niet kan mee betalen, maar wel kan mee vissen. Ja, het was een beetje een instinker. We zochten een harpoen van poen, van betalen. Een haak, helaas. Een Ierland waar ze Engels spreken en waarvan de vlag op die van India lijkt. Ze zei Engeland, ja, de I, het is Ierland. Maar de J is een andere naam voor een vrouwelijke leerkracht. was wel juist, was een juf. En dan de K, was Kortrijk... Maar helaas, helaas. Twee is geen drie. Oh, sorry, Dana. Ja, nee, ik had de, ik had de, de Engels verkeerd verstaan, dat land. Dus sorry. Duidelijk, ja. Geen enkel probleem. Het is 24 over 7 en je bent live op Radio 2 geweest. Geniet van de dag. Punto ja. punto. Speel morgen zelf mee en win jouw goede ook. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Ik ga jou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 Vandaavond van Ik ga jou vertellen dat het kan. Ik jou vertellen in Amsterdam. De beste hotelkamer heeft een stuur- en vierwielen. Ontdek alle campers op goboni.be Even kijken hoe het zit met het weer voor de boeren, onder andere. Goedemorgen, dag weer, mevrouw Jacotte. Goedemorgen, Ja, ik hoop dat ze een poncho bij hebben, want het zou vandaag wel eens een beetje kunnen gaan regenen. Een beetje, maar die boeren gaan daar wel tegen kunnen. Um, het is nog zwaar bewolkt op veel plaatsen op dit moment, maar straks komen er wel opklaringen. Het zal een beetje afwisseling van opklaringen en wolken zijn. Wel zacht bij temperaturen rond een 11 graden in het centrum van het land, lokaal misschien een 12 graden. Uh, en die wolken ja, die gaan nog blijven hangen deze avond en nacht, met dan misschien wat motregen. In de Ardennen kan er dan nog temperaturen onder het vriespunt zijn, maar in Vlaanderen blijven die hangen rond een 4 à 5 graden. En dan de rest van de week ja, ziet er ook zwaar bewolkt uit met wat lage wolken, met af en toe een beetje neerslag. Vooral op donderdag, dan passeert er een storing en die gaat toch wel wat, wat regen met zich meebrengen. Maar het blijft al bij al een, een zachte week met dus afwisselend zon en opklaringen en temperaturen die ja, rond de 10 graden hangen. Een beetje te zacht voor de tijd van het jaar, maar wel aangenaam om een dagje buiten te staan. Ja, het, het wisselt af natuurlijk. Ja, Maar je zal maar buiten staan, inderdaad. Maar in een tractor, dus een afdak en zo. Hè. Dus het zal nogal allemaal... En die mensen zijn iets gewoon, hè? Ah, wel, ik zat het ook denken. Het is ontzettend druk. Zo hoor je waar die files allemaal staan. Het is echt indrukwekkend. En ook het nieuws uit jouw buurt. Eerchema. het is één voor half negen, acht, sorry. Goedemorgen, er zijn vanmorgen opnieuw verkeersproblemen door betogende boeren. Die staan onder meer op de Antwerpse ring richting Gent in de omgeving van het Sportpaleis waar ze alle rijstroken bezetten met hun tractoren. Ook de Brusselse ring in Halle wordt nog altijd geblokkeerd. In Wemmel zijn de boeren wel vertrokken rond vijf uur vanochtend. En er komt geen belastingverhoging voor bedrijfswagens die rijden op benzine of diesel. De federale regering heeft daar wekenlang over gediscussieerd, maar het komt er dus niet door. De regering heeft wel beslist om de fietsvergoeding te verhogen. Voor iedereen die met de fiets naar het werk gaat. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sanne Mulder. Een heel goeiemorgen. Je hoorde het al, de protesterende boeren blokkeren op dit moment de Antwerpse Ring ter hoogte van Merksem. Boerinliever Elien Bodens, 23 jaar uit Essen, neemt ook deel aan dat protest. Wij staan hier aan het Sportpaleis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 Voormalig CD&V-minister en staatssecretaris Wevina de Meester uit Zoersel gaat mee de Antwerpse lijst voor de federale verkiezingen in juni duwen. De meester is ondertussen 80 jaar. Ze nam bijna 20 jaar geleden afscheid van de actieve politiek, maar zette achter de schermen mee haar schouders onder de Scheldeverdieping en de Oosterweelverbinding. Ik doe dat om ook mijn generatie te vertegenwoordigen. We zeggen altijd... Dat we willen ruimte geven, ook aan ouderen. En dus was het goed dat ik dat deed. En ik ben een echte christendemocraat. Ik blijf dat en ik zal dat blijven tot wanneer ik er niet meer ben. De meester krijgt wellicht de voorlaatste plaats op de lijst.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 Leeg gaat dat staan tot begin van start van het toeristische seizoen. En we blijven in de kempen met goed nieuws voor kunstschaatster Luna Hendricks uit Arendonk. Ze heeft zonder te schaatsen een bronzen EK-medaille erbij. De oorspronkelijke winnaar is van die medaille op het EK in 2022. De Russische Kamila Valieva heeft een dopingschorsing van vier jaar gekregen. Daardoor verliest ze haar bronzen plak op het EK van Tallinn. Luna Hendricks was toen vierde en schuift nu dus een plekje op. Ze is blij met de medaille, maar is teleurgesteld in Valieva. Het is heel jammer, want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 Angie presenteert goede gewoontes op dinsdag. En voor de familie Wouters is dinsdag dikke truiendag. En elk jaar bereik ik matching truien voor heel de familie. Wauw, mooi. Maar stop. Deze dinsdag is het ook check and save dag Dat geeft mevrouw Wouters haar meterstanden in op de site van Angie. Zo ze. Omdat ze weet dat wie vorige winter de check and save deed, dubbel zoveel energie bespaarde. Maak ook een maandelijkse gewoonte van het check and save van Angie en bespaar op je energie. Angie, al onze energie gaat naar jou. Ja, zullen we maar even kijken waar de problemen op dit moment staan. Goedemorgen, Hajo. Goedemorgen. Vertel. Ja. Uh, ja, dikke ellende op de Antwerpse ring richting Gent. Hè. Daar blokkeren boze boeren alle rijstroken van het viaduct van Merksem. Dus uh, ja, je kan er nog af aan de afrit Merksem. Maar ja, daar sta je dus wel een halve eeuw aan te schuiven momenteel. Alles staat stil vanaf Antwerpen Noord, blijft daar weg dus. Um, verder vraagt de politie, als je daar toch stilstaat... ...om alsjeblieft een reddingsstrook vrij te houden. Want de hulpdiensten kunnen er momenteel niet voorbij. Dat is uh, ja, toch al belangrijk als mensen bijvoorbeeld snel naar het ziekenhuis moeten... ...vanuit het noorden van Antwerpen natuurlijk naar het centrum. Richting Nederland uh, zijn er ook problemen... ...op diezelfde uh, rijstroken van het viaduct van Merksem. Daar zijn twee rijstroken dicht. Dat komt omdat uh, uh, de manifestanten wat materiaal in brand hebben gestoken... ...zo te zien. En ook daar moet je rekening houden... ...nu al met een half uur vertraging vanaf Berchem. Naar uh, Antwerpen begint het verkeer natuurlijk ook wat vast te lopen. De hou rekening met files van zo'n uh, half uur vanaf Brecht... ...op de E34 uh, klein half uur vanaf Oelichem... ...en vanaf uh, Herentals-West ook... E17, 10 minuten van voor Kruibeke. Door de boerenprotesten zijn natuurlijk nog een aantal andere snelwegen afgesloten, vooral ten zuiden van Brussel bij Halle. De buitenring rond Brussel bijvoorbeeld in Huizingen, daar sta je 20 minuten in de file. De binnenring van Iteren tot Halle is ook dicht. En de E429 naar Brussel in Halle zelf uh, kan je ook de ring richting Brussel niet op. Vanuit Doornik sta je daar ook een half uur aan te schuiven. De andere files naar Brussel vallen goed mee, nergens meer dan een kwartier. Uh, de binnenring rond Brussel ook een vrij normale ochtendspits met zo'n vertraging uh, ja, van 20 minuten tussen Groot Bijgaarde en Vilvoorde. Dat is momenteel het allerbelangrijkste. Twee. Goedemorgen, morgen. Jouw goede morgen telt voor 2. WRT Radio 2. 20 voor 8 in Vlaanderen staat een beetje stil. De boeren hebben dat geregeld. Bon, kan je proberen om te oriëntatie lopen? Even kaart en kompas ja. om, naar, om naar huis te raken. Het is wel een ding, hoor. Marco van de regio. Die is het op dit moment aan het doen. Aan zorgen dat je overal je weg vindt zonder gps. Ja, Zoals in reizen reizenwaas. Zondagavond bij ons op VRT1 was dat. Kan je dat leren of zit dat gewoon in je... Margot van de Regio, een echt oriëntatiebeest is dat. Volg even goed mee. Je kan hier nog iets leren. Kijk of luister mee live in de app van Radio 2 of op VRT1. Margot, ben je nog niet verloren gelopen? Absoluut niet. En ik heb de man met wie ik ga oriëntatielopen ook gevonden. Dat is Jannik Michiels, de absolute top van de wereld als het op oriëntatielopen aankomt. En eigenlijk is dat, voor wie het niet kent, zo snel mogelijk van checkpoint naar checkpoint uh, geraken. We staan hier op de Keiheuvel, Jannik uh, in Balen. Dat is een plek waar je vaak traint en je hebt in jouw hand een duimkompas en een uh, oriëntatiekaart. Zijn dat de enige dingen die je nodig hebt? Dat klopt, een heel gedetailleerde kaart van het terrein en dan een duimkompas om, uh, om het noorden te vinden natuurlijk. Ja, ik zie hier verschillende punten opstaan met daartussen een rode lijn van punt 1 naar punt 2. Dat is een lijntje van ongeveer 3 centimeter. In het echt is dat dan 300 meter. Jij met uw ervaring, hoe lang loop jij daarop? Nou, dat hangt een beetje af van de belopenheid van het terrein, van het bos hier, en ook van de hoogtelijnen die er eventueel zijn, maar ik denk dat we daar ongeveer een, een minuutje zullen overlopen. Een minuutje? Dat is weinig. Ja, als je heel snel de weg kan vinden, dan, dan gaat dat ook snel. Ja, je doet het natuurlijk ook al uh, sinds jouw dertien jaar, hè, maar we hebben woensdag, uh, zondagavond, met heel veel mensen naar kampwaas gekeken, en daar toch wel gezien, U oriënteren, dat is niet simpel. Die oefening was echt heel bepalend voor, uh, voor de groep. Er zijn er een paar afgevallen, want het is fysiek heel zwaar, maar ook mentaal. Je moet ...recht uw kopje bijhouden. Ja, natuurlijk. Je moet heel goed ja, het terrein kunnen interpreteren en ook ja, kunnen vergelijken met de kaart. Dus heel snel een, een, een heel duidelijk punt gaan vinden, een oriëntatiepunt eh, gaan vinden op de kaart. Eh, we zagen dat daar de deelnemers wel moeite mee hadden om zich te gaan herkennen in het terrein. Eh, want dat blijft de basis. Hè. We gaan altijd op zoek naar een, een makkelijke wegkeuze tussen checkpoints. Eh, hoe, doen hoe doen wij dit? We gaan op de kaart eh, afhankelijk van de beloobbaarheid van het terrein, ook van de hoogtelijnen die er eventueel op staan, onze de route bepalen en we gaan altijd, vinden we toch niet, op zoek terug naar het laatste punt waar we ons wel... Kon terugvinden. Ja, terugvinden. Altijd terug naar de start. Jij loopt vooral, uh, oriëntatie loopt vooral in de stad. Kan je daar op een manier op voorbereiden? Ga je dan zo gaan kijken op Google Maps? Ah, daar moet ik zijn, dat moet ik doen. Um, sowieso kan een voorbereiding al thuis beginnen. De wedstrijden die ik doe zijn inderdaad altijd in een stad. Dus uh, informatie vanuit Google, Street View, zijn uh, voor ons beschikbaar. Of kan je daar ook al eens gaan lopen? Bijvoorbeeld binnenkort is het EK in Hasselt volgend jaar. Ben je daar dan zo al een paar keer gaan trainen? Uh, nee, dat is net verboden. Dus sinds dat wij in 2022 wisten ze dat het EK in Hasselt ging doorgaan. Is dat voor mij een no-go-zone? Nee. Dus tot en met volgend jaar, dus augustus 2025, mag ik niet in Hasselt komen. Je hebt daar toch geen familie of vrienden wonen, hoop ik? Gelukkig, gelukkig niet, maar ja, het is wel lastig. Uh, maar dat is de fair play dat erbij hoort. Dus uh, ik kan me thuis wel voorbereiden, maar naar Hasselt gaan zal er niet in zitten voor de komende twee jaar. Oh, maar dat vind ik nu heel straf. Sowat, um, stel dat ik van hier wil vertrekken hè, met jouw kaart. Um, heb je een paar concrete tips? Hoe kan ik hier niet verloren lopen? Ja, je gaat altijd op zoek gaan naar duidelijke herkenningspunten in het terrein. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, maar dat kunnen ook bijvoorbeeld begroeiingsgrenzen zijn. En op een oriëntatiekaart staat heel duidelijk uh, getekend wat een bos is, maar ook wat een open terrein is. Dus uh, die vegetatiezones gaan we gebruiken om ons te gaan oriënteren. En de kaart ook altijd meedraaien als je zelf draait. Want, uh, stel dat jij naar links gaat beginnen lopen, dan is het ook heel belangrijk dat de kaart mee naar links wordt gedraaid. Dus dat we altijd volgen uh, in het terrein met, met de Oké, okay, kijk, ik stel voor dat ik het ga proberen. Als jullie mij morgen vroeg niet op de radio uh, horen, dan moeten jullie mij komen zoeken in de Keiheuvel in uh, Balen, want dan is het serieus fout gemaakt. <laughs> Dankjewel, Margot van de regio. Oh. Blijkbaar, ja, ik heb blijkbaar reizenwaas gezegd. Het is natuurlijk kampwaas op VRT1. Maar je weet, tomwaas op televisie, dat is toch altijd een beetje reizen. Oh. Goedemorgen, je kan het herbekijken en herbeleven op VRT Max. Een stenen, stenen, goede reeks, deze keer. Kampwaas. En zometeen twee nieuwe vrienden. Kijken of ze nog altijd vrienden zijn. Joris en Victor. sound of drums People couldn't Viva la Vera van Coldplay, het is 13 voor 8. Goedemorgen. Waarom, lieve mensen, gaan bekende mensen bij min 35 graden in Groenland in een tentje slapen en een trektocht houden? En kunnen ze op die manier hun vingers en tenen verliezen of dat ze kapot vriezen? Omdat goede tv is en wat je er vrienden kan maken. We zitten het allemaal in de expeditie Groenland op Play 4. En we zitten hier met twee ontdooide ontdekkingsreizigers. Goedemorgen, Victor Verhulst. En goed betaald ook, hè. Ah, nee, we zijn vertrokken. Stek de vrolst in de studio. Echt, hè. Oh. Je kunt... Een verhulst in de studio steken en dat geld blijft maar komen. Dat is onwaarschijnlijk. Maar bon, goedemorgen, Joris Hessels. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. We kunnen het ons niet voorstellen, de temperatuur. Neem de luisteraar even mee. Hoe koud voelt dat precies, Victor? Ja, moeilijk uit te leggen. Hè? Allee, een paar weken geleden was het hier ook ijskoud. En dan hoorde ik mensen zeggen van Ja, Vico, weet jij dat daar gedaan? Want ik bevries nu al helemaal. Mm. Uh, nu natuurlijk, uh, op een gegeven moment, min 20 of min 40 je voelt dat verschil niet meer echt super hard, Maar het is toch wel echt, ja... Zo koud dat je niet kunt slapen en, en uh, ja, dat, het is, ja. dat is echt afzien. Je zei nooit comfortabel. altijd iets dat je, je. hebt altijd kou. Altijd. En je, Er is nooit een moment dat je zo, dat je lijf even kan, uh, kan ontspannen. Dus, dus je voelt wel na 12, 13 dagen dat je lijf heel de tijd zo onder spanning stond. We moeten heel menselijk zijn, maar je moet natuurlijk ook uh, bepaalde dingen doen. Als je Pipi doet in de sneeuw in tegenwind bij min 40. Blijft die straal dan? Nee, heb jij dat geprobeerd eigenlijk, Fik? Uh, ik ben altijd in de windrichting gaan staan. <laughs> oh, dat is wel slim. Living on the edge toch altijd. Zeg maar, jongens, um, wanneer zijn jullie precies vrienden geworden? Um, ik, ik durf wel zeggen, eigenlijk, de, de, de eerste keer als wij in mekaar's ogen keken, de eerste keer als we elkaar ontmoet hebben, eigenlijk, is er een soort, dat was eigenlijk een beetje te vergelijken met liefde op het eerste zicht. Ja. En bij mij was dat eigenlijk een beetje vriendschap op het eerste zicht. Ja, ik sluit me daar volledig bij. GELACH! <laughs> Uiteraard. Is echt, ik heb dat soms. Het was een heel raar moment, maar we hadden zo'n ontmoetingsdag met de, met de groep. Een tijdje voor de expeditie. Uh -huh. En uh, ik had iedereen al wel eens ontmoet, maar, maar Joris eigenlijk nog nooit. En ik kwam eraan en we stonden in een cirkel te luisteren naar de, de gids. En we keken naar elkaar en we schoten in de lachen. Sindsdien zijn we nooit gestopt met lachen, dus maar dat het, is eigenlijk heel bijzonder. Het, het is wel maf, want ik zag ook bijvoorbeeld, op een bepaald moment liggen jullie dan samen uh, net niet lepeltje lepeltje in die slaapzak, in die kou. En dan, lieve mensen, luisteren en kijk even mee. Het grote verschil hebben we al gevonden. Jij bent een enthousiaste smurf, Joris Hesselt. Ja, je komt over een soort kleine haatsmurf op dat moment. Uh, kijk even mee. Dat ging je wel in. heel het wil tekeer. Okay. Ja. <laughs> maar enthousiasme is mijn nergste vijand, Fik. Nee, maar dat is toch een vriend? Is dat je vriend? Enthousiasme. Ik kan heel moeilijk enthousiast zijn. Ja? Ik kan dat moeilijk uiten, ja. Als ik een leuk cadeau krijg, dan weet ik nooit hoe ik me moet gedragen. Zo. Je dat niet? Ja, wel, nee, nee. Nee, omdat ik standaard kies voor het enthousiasme. Ja, ja standaard enthousiasme. Jij iets minder, Vic. Ja, maar ik kan, ik kan heel hard lachen met dingen. En, en, en, en ik geniet van alles, maar ik, als vanaf dat er emoties bij te pas komen, vind ik dat heel moeilijk om... om ja, die te uiten. Ofzo. Het is niet dat ik die niet heb, maar dat is ja, moeilijk om, om mee om te gaan. <lacht> ga... Zelfs dat vertellen voelt al... Uh... Ik merk het, ja. <lacht> maar gaf ze wel geuit, uh, toch? De, de, de dagen dat we weg waren. Ja, maar nooit zo. Ik, we waren dan aan het wandelen en, en dan, iedereen ging door hun dak van wauw, hoe mooi. En, wauw, dit, en, ja, ik heb dat zo niet. Ik, ik denk dat wel in mijn eigen alles ja, dat is hier schoon, maar ja... Kunnen we iets Ik dacht zelf. <laughs> dat is een honger, Het mooie is, jullie, jullie hebben wel heel veel contact met elkaar. Ik weet dat jullie niet zo heel veel bellen, want dat doet Victor niet graag. Nee, maar we hebben wel vanmorgen zitten bellen in een auto. Toch? Ja, ja, ja. De laatste tijd, en je bent eigenlijk de enige, bel ik Joris spontaan uh, op. Ja, eigenlijk. Ik ja. heb al drie keer niet opgepakt, of zo ja. toch? Ja. Maar jullie sturen ook tegelwijsheden naar elkaar? Ja, wel, de, de, vooral de Vic naar mij. Uh, ik heb eigenlijk nog weinig zijn we naar u gestuurd. Ja. Maar wat is ik dat? Geen voorbeeld? Wat stuur je dan zoal? Ja, wat stuur jij zoal? Nee, maar ik, ik kom zo op, als ik zo op TikTok of op uh, Reels swipe, dan komen er soms van die motivational speakers tegen. Zo, en dan stuur je dan een keer door. Maar ja. ik weet nu niet wat de laatste juist was. Maar is dat uh, omdat hij dat nodig heeft? Of? Ja, wat? Ik ga... Ik, ik, ik, ik, uh, eerlijk zeggen, de, um, we hebben samen 1, 2, 3, 4, 5 gezien De afleveringen Maar de zes hebben wij apart gezien En op een gegeven moment krijg ik uh, Op een blauwe maandag een, een, een WhatsApp van, uh, van Vic Ja, ik heb uh, aflevering 6 gezien En ik moet zeggen, jij bent wel echt een ongelooflijk uh, Schone mens Maar jij maakt jezelf zo moeilijk Ik ga je helpen in de toekomst Om dan terstond twee TikTok filmpjes door te sturen Vic, mag dat zeggen toch? <laughs> ja, Het ja zeker Het is niet gebeurd um, En ik vond dat zo ik vond dat zo aandoenlijk. Ik kreeg dat in mijn auto en dat werd voorgelezen door, mijn, door, door Siri. Dat was precies alsof dat Vic zelf was. Wegens uh... ja. geen emotie. Ja. Mm -hmm. nee, en, dan, en dan ben ik wel langs de kant moeten gaan staan. Omdat ik, dat, dat, ja, ik, vond dat, ik vond dat super schoon eigenlijk. Alright, kun je dat even terugzoeken? Dan gaan we het zo meteen even laten horen. Oké, okay, goed. Kijk, ja. we hebben vorige week een prachtige nieuwe versie laten maken door Bart Peters en onze a cappella groep Impact. Zwemmen in de zee, de nieuwe versie van Swimming in the Pool. Dat was zo goed dat we daar nog eens gaan spelen. Je kan het ook zien bij ons op Radio 2, onze app, of live op vrt We zijn hè? Liggen in de duinen naast Klachten liggen naast mijn schaap in de En terwijl ze lachten bruinen. Vroeg jij iets, maar ik weet niet wat. Vroeg ik droog hou je van nacht. Hoe bedoel je, wou ze weten? Vroeger weten ja of nee? ga je met me mee? Want dat was ze weten Weinig kans op alle beten beten, nee, Gaan we zwemmen in de zee Zwemmen in de zee Dan gaan we zwemmen in de zee Als twee vissen in het water I found those women in the zoo I found those in the Vissen hebben nooit problemen, problemen vrij bestaan. Vissen kunnen alles aan, vissen hebben nooit problemen. Je ziet ze zelden pillen nemen, daar beginnen ze niet aan. Of naar een psychiater gaan, wat ik daarmee wil bedoelen. Water is totaal oké, okay. En wil je hier een vis in voelen, dan weer een idee. Ga dan zwemmen in de zee, zwemmen in de zee. Ga dan zwemmen in de zee, in de zee. Net, als in de zee. net als vissen in het water.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 Ga dan zwemmen in de zee. Net als vissen in het water. Ga dan zwemmen in de zee. We zwemmen in de zee. Over een weer naar de UK. Net als vissen in het water. Er is genoeg zee voor ons vlees. Gaan we zwemmen in de zee. Er is genoeg zee voor ons vlees. Over een weer naar de UK. We in de zee. Zwemmen in de zee. in de zee. Wat kan die Bart Peters niet, jongens? Bij ons Joris Hessels en Victor Vroost Enorme vrienden geworden tijdens het programma De Expeditie Groenland op Play 4. Je zei net. Vic, goed betaald ook. Ze ja, okay. leggen de vraag natuurlijk van Kevin van Kerkhoven. Veroost zij goed betaald? Hoeveel dan? Ja, ik weet het eigenlijk niet. <laughs> nee, maar... Eindig dat je het weet, hè. Nee, maar ik kom onder contract met play, dus ik weet niet wat ik ervoor gekregen heb. Echt, nee, hoor. Nee, okay. Maar jullie hebben net bekend dat jullie prachtige tegel, tegelwijsheden naar elkaar sturen. En de laatste, de eerste die je binnengekregen hebt, Joris, welke was dat? Ja, dat was een, een TikTok-filmpje, maar ik ga over naar, naar Vic om het eventjes te resumeren. Want het was een filmpje van... Uh... Ja, het was een echt uh, motiverend filmpje uh, over het feit dat, uh, dat binnen 100 jaar, uh, wie gaat ons nog kennen? Uh, dus dat betekent, uh, ja, maak je niet te veel zorgen over domme dingen, want het eind van de rit maakt dat toch allemaal niet uit. Het, uh, het zou niet wat? op een tegel passen, maar we snappen het wel. Het voilà. gaat om relativeren. Ja, en Joris maakt zich zorgen over heel veel dingen. En ja. dat wat? Alles wat niet. Wanneer? Ja, ja. Is het goed genoeg wat ik doe? Ben ik een goede, Ben ik een ik, goede partner, een goede vader, een goede stiefvader, een wij, wij kunnen zeggen van wel. Ja, ja wel. heb jij met mijn familie gezien? Ja, wel. De, kijk eens, nee, dat is niet goed. <lacht> nu, intussen hebben we ook gelezen dat jullie een tv-programma samen gaan ja. maken. We weten nog niet welk programma, Joris. Wat wordt dat? Wel, wij weten het zelf ook nog niet helemaal. Ja, euh, maar we kunnen al wel... Nee, nee, we ja. zijn echt nog in volle nee, ontwikkeling. We gaan ja, ja, ja. Uh, voor de eerste keer uh, eigenlijk beginnen brainstormen, toch, Fiek? Klopt, ja. Uh, maar uh, we weten al wel dat het een reisprogramma zal worden. Een reisprogramma? Uh, dus dat we uh, de grenzen gaan overgaan en dat we ons, onze eigen grenzen gaan verleggen bij momenten. En nou, waar, waar willen jullie dan bijvoorbeeld naartoe? Naar, naar plekken waar mensen misschien minder graag naartoe ja. willen? Ja. Zoals? Groenland. Dat is al afgevinkt. Nee, waar, waar mensen misschien uh, van zelf zeggen. niet zouden komen. Uh, maar wat voor plekken dat zijn, daar gaan we nog eens over moeten nadenken. Ik merk het, ja. ja Plopsaland, lijkt mij. Ik zou voor een veel meer willen uit. vertellen, maar er ligt eigenlijk nog niks. We zitten nog met een wit blad ja. en uh, we gaan er vanaf nu werk van maken. Ja. Maar toen alweer een showbizprimeur in deze Goeiemorgen-morgen. Joris en Victor, jullie gaan een reisprogramma maken naar plekken waar we nog niet weten waar het zal zijn. Oh, mogen wij het bepalen? Ik was je zeker oe, wat zou we gaan het Naar naartoe willen sturen, Peter. Zo het midden van de Noordzee, zo op een boodschap.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 Vind uw droombestemming op het vakantiesalon van Brussel. Van 1 tot 4 februari in Brussel's Expo. En ontdek Marokko als gastland. Info en tickets op vakantiesalon.eu Hoe zit het? Waar staan we vast? Kun je nog uit je huis? Heel veel vragen om te beantwoorden. Je krijgt het zo meteen allemaal van Hayo en van Shema. Elke dag, elk voor twee. Het is acht uur, het Nieuws, Goedemorgen. Op verschillende wegen is er opnieuw verkeershinder door protesterende landbouwers. En er komt geen belastingverhoging voor bedrijfswagens die rijden op benzine of diesel. Ook vanmorgen blokkeren boeren nog verschillende wegen in het land. Uit protest tegen onder meer strengere Europese regels, de stijgende kosten en het Vlaamse stikstofakkoord. De grootste hinder is er op de Antwerpse ring richting Gent in de omgeving van het sportpaleis. Daar staat het verkeer volledig stil door veel tractoren die de weg blokkeren. En ook aan de andere kant richting Nederland zijn enkele rijstroken versperd door rookhinder. Omdat boeren er spullen in brand hebben gestoken. En ze zijn van plan om er nog lang door te gaan met hun actie. Dat vertelde boerin Eline Bode uit Essen. In het noorden van Antwerpen, daar straks hier in goedemorgenmorgen. Wij staan hier aan het Sportpaleis. Ja, hier kan geen auto meer voorbij. Die moeten we een afrit nemen. De stikstofwetgeving is vorige week goedgekeurd. En wij worden gewoon niet gehoord. De landbouw en de industrie worden niet gelijkgesteld. Wij, wij worden veertig keer harder beboet. En wij vinden dat niet eerlijk. Wij kunnen wel thuis dan wachten tot er iets gaat gebeuren. Maar als wij niks doen, dan hebben wij ook geen toekomst. Ook de Brusselse ring in Halle wordt nog altijd geblokkeerd al sinds zondagavond. De boeren wisselen elkaar daar af zodat ze het nog lang kunnen volhouden, zeggen ze. En in Wallonië blokkeren boeren nog altijd de E42 bij Nama die van Luik naar Charleroi loopt. De blokkade op de E411 daar is gisteravond wel gestopt. Waals minister van Omgeving Céline Tellier werd gisteravond nog uitgehouwd toen ze daar met de boeren wilde praten. Ze moest onder begeleiding van de politie worden weggehaald. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinde begrijpt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 de mensen in het gevaar zou brengen. Straks gaan de boerenorganisaties samen zitten met premier De Croo. Alle info over waar de boeren precies wegen blokkeren hoor je na het nieuws van Hajo in het verkeer. Startende directeurs in het basisonderwijs kunnen vanaf het academiejaar 2025-2026 een postgraduaatopleiding volgen in de Vlaamse Katholieke Hogescholen en de KU Leuven. Het is een opleiding van drie jaar die directeurs en onderdirecteurs kunnen volgen terwijl ze al aan het werk zijn, zegt Peter Opteinde van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het is ongeveer één dag per maand dat de directeur die opleiding volgt. Hè, dat is tijdens zijn werkuren. Hè. Een startende directeur kan dan onmiddellijk de zaken die hij vanuit de opleiding meepakt Proberen toe te passen in de praktijk en dat als leerervaring ook terug meepakken naar de volgende opleidingsmomenten. Beginnende directeurs zijn niet verplicht om de opleiding te volgen, maar het katholiek onderwijs verwacht toch wel heel wat kandidaten. Er komt dan toch geen belastingverhoging voor bedrijfswagens die rijden op benzine of diesel. Dat heeft de federale regering beslist. Er werd wekenlang over gediscussieerd om die bedrijfswagens duurder te maken in de strijd tegen de klimaatverandering. Maar dat gebeurt dus niet, zegt minister van Financiën Vincent van Peteghem. We zien natuurlijk dat de vergoeding van de bedrijfswagens vandaag een ongelooflijk succes is. Maar er zijn natuurlijk nog altijd mensen die de kans niet gehad hebben om over te schakelen naar een elektrische bedrijfswagens. en We willen die mensen natuurlijk niet opstaan met een kunstmatige belastingsverhoging. We hebben daarom beslist om die belasting op een meer correcte manier te gaan berekenen, zodanig dat die evolutie ook in lijn is met de voorbije jaren.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 Vooruit politici vinden dat die moet terugkomen, anderen vinden het nog te vroeg. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Je hoorde er al van Scheima, boeren protesteren aan het sportpaleis in Merksem. De politie vraagt om de omgeving te vermijden, ook als je daar langs moet zoeken alternatief. En rond deze tijd gaan boeren ook actie voeren op de flyover in Geel. En kunstschaatser Luna Hendricks uit Arendonk heeft er zonder iets te moeten doen een bronzen medaille in het schaatsen bij door een dopingschorsing bij een Russische collega. Zwaar bewolkt vandaag en 11 graden meer nieuws binnen een half uurtje. Bye. Toen maar even te letten als je nog ergens naartoe moet, want er staat heel veel stil. Vertel eens, hajo. Ja, dus die Antwerpse ring richting Gent is eh, momenteel nog steeds versperd bij het viaduct van Merksem. Eh, dus uh, stilstaand verkeer vanaf Antwerpen-Noord, eh, aansluitend dus ook uh, vertragingen al op de A12. 20 minuten vanaf Hoevenen en een uur, maar liefst vanaf Sint-Job. Ook de kleinere wegen in de buurt beginnen vol te lopen, onder meer de brede A-baan in Merksem bijvoorbeeld. Iedereen probeert langs die weg in Antwerpen binnen te geraken. Nu, richting Nederland, op diezelfde ring, zijn merk zijn ook twee rijstroken dicht en dat levert ondertussen een uur file op, al vanaf sint anna linker oever. Dan hebben we files nog vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven, bijna een uur zie ik en dan de boerenprotesten ten zuiden van Brussel, ja die blijven ook nog plaatsvinden, dus dat betekent dat de ring bij Halle nog steeds afgesloten blijft, de binnenring ook van Iter tot Halle bijvoorbeeld en op de kleinere wegen in Halle gaat het bijzonder moeizaam natuurlijk omdat je zoveel moet omrijden Verder naar Brussel hebben we gewone ochtendspits met uh, weinig probleem. Uh, valt medefiles maximaal 20 minuten op de gebruikelijke plaatsen. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je 25 minuten tussen groot en Vilvoorten. En op de buitenring 20 minuten van Eigenbrakel tot Tervuren. Het leven begint in een stijlaarts badkamer. Als je dan toch vaststaat of zin om te dansen. Ach, luister eens. Goeiemorgen, morgen. morgen. Peter en Kim. BRT oh. Radio 2. Dit is John en Olivia. You're the one at of one. Goedemorgen! altijd mee de oe oe oe John Travolta Olivie Newton-John, you're the one that I want Goedemorgen. Goedemorgen, morgen, je dinsdag begint. Het is een zottendinsdag hoor Ja, de dag dat je hoort op Radio 2 dat het 30 januari is en het land even vaststaat, want er zijn overal blokkades Raak je nog naar huis, Kim van ons? Ah, wel ik denk het niet, dus als er iemand even naar mijn man kan bellen, dat ik vandaag iets anders ga doen. Kijk, jij hebt zijn nummer. luister toch niet? Laat even weten. Of luister toch niet? Nee, die is met de kinderen bezig nu. gezellig ja, gezellig. Ja, ja. ja soms, wel, soms wel. Ja, soms wel. Ja. Veel wolken vandaag en twee prachtige troetelbeertjes op onze regenboog. Twee nieuwe vrienden, Victor Verhulst en Joris Hessels, hebben meegedaan aan de expeditie Groenland op Play 4. Ja, bij min 35 een trektocht gemaakt. Ze zijn zot. Maar net verteld, jullie, hebben een, jullie gaan een reisprogramma maken om grenzen te verleggen. Er zijn, een paar, zijn woorden, hè? een paar voorstellen van luisteraars waar je naartoe kan. Leonardo van Rote zegt, ja, goedemorgen. Ik stel voor dat ze al stappend naar Parijs-Dakar gaan. En Wim Eikman zegt, het is een grapje natuurlijk, Van ja, misschien kan je ze aan het Sportpaleis proberen te geraken. Emily Huisman zegt, El Salvador, het is gevaarlijk. Een van haar beste vriendinnen woont daar, maar wel enorm mooi blijkbaar. En die had ook nog wel iets lief voor jullie te vertellen, want hij zei... Ja, Joris, kende ik al altijd een toffe man uh, over Vic. Ja, soms deden mensen daar een beetje lacherig, lacherig over, maar totaal niet terecht. Het is veruit de grootste teamplayer die ik de laatste jaren op tv zag. Brute kracht met een groot hart. Dat is wel waar. Ja, nee, dat doet mij veel plezier. Dat kan ik helemaal onderschrijven. Wie was dat? Emily? Ja, Emily, Emily, ja. Emily Huismans. Emily Huismans. Ja. Ivan Overbeker uit Merelbeker. Dag, Ivan. Hallo, goedemorgen. Een land waar ze naartoe kunnen om grenzen te verleggen, vertel eens? Wel, ik dacht zo aan Albanië: oh. een land waar niet veel mensen komen. Ja, ja, klopt. Ik ja, dat heb al weinig van weten en uh, dat toch uh, zeer boeiend moet zijn, dacht ik. Wel, ik heb er ook al goede dingen over gehoord. Uh, dus uh, dat is een hele goede tip. We pakken het mee. Is dat daar niet met die bloed eer waar Tom Waas gezeten heeft? Ah, dat zou kunnen. Ja, ja, dat is crazy, ze man. Ja, ja daar ga je wel een grens of twee <lacht> kunnen verleggen. Succes ermee. Dank je voor de tip. Ja, bij ons zijn ze Joris en Victor, populaire televisiehost. Jongens, jullie um, hebben een gedacht samen dat vind ik altijd wel straf, dat ze dat dan samen moet uitwerken. Ja, Jij, het, is, het is ons geluk, denk ik. Ja. ja het wel, ja. Oké, okay. let op, lieve mensen. Mijn gedacht, mijn gedacht Denk even mee en geniet even mee van het gedacht van Joris en Victor. Ja, Het is iets wat we eigenlijk uh, samen ontdekt hebben ja. uh, tijdens de expeditie. Yep. En dat is iets wat we eigenlijk nu elke dag uh, proberen. Uh, <tok> ja. hoog, hoog in ons hoofd en in ons hart te bewaren. Uh, het is de volgende uh, wijsheid en uh, stelling: je hoeft niet elke dag van onderbroek oh. te wisselen. <lacht> je moet niet oh, elke dag een verse onderbroek aan doen. Is hier de stelling? Ja, ze zeggen dat overal. Oh, ja, dat moet, dat moet, dat moet, want anders is vies. Wij hebben het uh, twee weken niet gedaan. En kijk, we zitten hier nog. Oh, wow, wacht. En hoe was dat onderaan dan? Ja, dat was prima in orde nog. Uh, <lacht> ah, ja. Behalve dat hem er voor de helft afhing. Uh, maar kijk, ondertussen terug hersteld. <lacht> ja. Maar je hebt toch niet twee weken lang dezelfde onderbroek aan? Tuurlijk wel. Oké, okay, wacht. Je hebt die binnenste buiten gedaan. Nee, de moeite om, om ze uit te doen daar bij min 40, die uh, ontzagen wij allebei. Dus ja. we hebben dat gewoon zo gelaten. Ik denk dat die boeren die nu aan het betogen zijn, die daar een paar dagen aan blijven staan, die gaan ook even het onderbroek nee. doen. En dat is ook allemaal oké. Okay. Dat, dat is echt, echt oké. Okay. Okay. En wat doe je, doe je dat nu ook nog, Victor? Uh, <lacht> Jouw vriendin Sarah luistert nee, mee. Ik, ik wissel elke dag van onderbroek, maar wat ik wel soms doe, ik ben nogal hier op mijn was, dus uh, als ik s morgens ga sporten, doe ik wel het onderbroek van een dag ervoor aan soms. Dat doet mijn man ook. Ah ja. Maar, ah ja, om je te gaan sporten, ja? omdat je dan toch zweet. Ja, omdat ik dat dan toch uh, na een uur terug uh, in de was steek, ja. Joris, jij? Wel, Alles hangt af van wat je doet natuurlijk. Als je <huch> inderdaad sport en je zweet, dan, dan, uh, dan snap ik wel dat je snel wisselt. Maar ik, uh, ik kan soms uh, twee tot drie keer de dezelfde, dezelfde drie dagen dezelfde onderbroek. Uh, dat is niet waar. Nee. Ja, maar we hebben dat samen beslist. Dat je bent er ja, ja. ingeluisterd, Joris. En soms ja, dat is duidelijk. Elke keer, oh, ja. ja. Ah, jongens. Ze hebben nu letterlijk bij uw kleurpotloden. Maar, lieve mensen, ik gooi het even naar jou, want daar is altijd iets rond te doen. Ja. Hoeveel dagen hou je een onderbroek aan? Deel het nu in de app van Radio 2. Het is een anonieme GoeiemorgenMorgenBond. Heel waar. Het gedacht, herhaal nog even, Victor. Je hoeft niet elke dag van onderbroek te wisselen. Ah oh Ik denk dat deze vrouw haar onderbroeken zelf maakt. Zo is die wel, die Pommeline Thijs. Zo goed bezig, want ze gaat doorbreken in Nederland binnenkort. Medeplichtig. Goedemorgen. Ik schuif in je schoenen, was mijn handen in mijn mond. Wat ik nooit zo bedoelde, diepe graven in de grond. Ik hoorde ze praten, want wat dat gaat rond. Ik heb durven geloven dat het beter werd met tijd. Ik hield jou als een belofte, maar jij hield mij als een prijs. Ik zou het zo laten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 Het is toch een heldin. Pommelin Thijs, Kastaars, Mia's, Gouden Kaas, alles. En nu gaat ze doorbreken in Nederland, want daar speelt ze op het grote festival Pinkpop in de zomer. De rockwerchter van Holland, zeg maar. Dus wordt het wordt helemaal goed. Oké, okay, terwijl we vaststaan in Vlaanderen, hebben we het over een belangrijk onderwerp. Want Victor Verroost en Joris Hessels, jullie gedachten was... Je hoeft niet elke dag van onderbroek te wisselen. Ja, jongens, er zijn wel wat reacties binnen. Uh, ja, de meesten uh, zijn het toch niet helemaal met jullie eens. Machtel Leibaard uit uh, Dennerwonde zegt: urinedruppels, bacteriën. Dat zie je niet met het blote oog, maar dat is er wel. Dus je moet elke dag wisselen. Ja. Uh, Gaël zegt: ja, als man versta ik dat misschien nog een beetje, maar als vrouw is het echt not done. Zou er een verschil zijn dus, tussen mannen ja, en vrouwen? Ja, ik, ik vind dat toch wel. Ik, weet, ik kijk even naar Shema. Shema, wat denk jij ervan? Ik moet zeggen, wij als moslims wij wassen ons altijd met water na het bezoek. Ah. We zijn eigenlijk altijd proper. Ja. Altijd? Principe, ja, dat is verplicht bij ons. En dat is ook veel proper. Ik snap niet dat anderen dat niet doen, maar dat is zo. Hè. Wij leren onze kinderen dat ook. Maar nou ja, ja. brengt mijn klomp weer iets bijgeleerd. Ah, ja. ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus dan kan het wel degelijk zo twee, drie dagen. Ja, maar anders... het niet zelf ja. wel niet, maar, ah, ja, het okay, wel. maar het kan wel. Oké, maar het kan wel. En je zeker? vindt het ook niet vies dan? Nee, helemaal okay. nee, niet. Maar Kim, je hebt het toch al eens meegemaakt dat je uh, ergens komt en je. Fuck, mijn onderbroek niet fris, onderbroek vergeten. Ja. Dan moet ik het onderbroek van een dag ervoor aan doen? Ja, dan doe ik dat en dan draai ik die wel binnenstebuiten, buiten, maar dan voel ik mij wel echt niet fris. Hmm. Maar ik moet zeggen, hebben jullie dat ook niet? We hebben wel zo'n Japans toilet dat dan zo vanzelf van onder alles spoelt. Ja, ja. Jullie hebben dat ook, hè, niet? Nee, ik niet. Ons vader heeft dat. Ah, aber, jullie is daar ook heel enthousiast over. Het is eigenlijk door hem dat, dat we dat hebben. Ja, wel, uiteindelijk, ja, dan, dan is dat het systeem ja, wat helemaal net dan beschrijft. Uh, ja, nee. Ik vind het niet proper. Wel weer? Is ja. dat niet te proper? Is dat niet te proper allemaal? Te, kan je te proper zijn, Joris? Ik zeg het wel. Dat is ook een goede vraag trouwens ook. van je akkoord zijn of niet? Er zijn, ja, ja. Er zijn sommigen wel akkoord. Zo. Er is nog iemand met een heel belangrijke je Kevin vraag. Janssens die gaat volledig akkoord. <laughs> <laughs> Jannie Casalsis? <laughs> nee, nee, nee. Gempie uit vraagt. Trouwens, als je dan toch van onderbroek wisselt, met wie is dat dan wel? Denk daar maar eens over na. Nou. <laughs>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 Philip Bailey en Phil Collins. Toen ook twee vrienden. hè. 22 over acht. Daar zitten we nog altijd met Victor Verhulst en Joris Hessels. Twee nieuwe vrienden in de media en ook in het echt. Zeg ja, je bent ook DJ nog altijd fik. Klopt, ja zeker. Ja, maar je hebt Kobe Ilsen, die is er nu niet meer. Is Joris een, een nieuwe collega van jou dan? Kijk, daar ben ik ook benieuwd naar, naar dit antwoord. Een <laughs> tweede scoop vanmorgen. Uh, wel, ik denk dat hij een uh, zeer leuke collega zou zijn om mee op de baan te hebben, maar dan uh, misschien als roadie of zo, mag... <lacht> <lacht> Oeh, Je mag zijn spullen Joer, dragen. Discotheek, ja. Okay. Ah, die veroosten. Het zijn ook gevers, hè, Joris. Dat dat echte gevers. Maar vooral, <lacht> gevers. we waren aan de slag met jullie gedacht, en dat is ja, je moet niet elke dag een verse onderbroek aantrekken. Veel luisteraars die met een mening komen. Ja, hier en daar toch. Iemand die jullie snapt, Anne van, uh, van Dont zegt ja, je kan inderdaad te proper zijn. Dat is wel al gezegd door de dermatoloog dat, het, dat je soms ook te veel kan wassen en te proper kan zijn. Willy van Bossel die doet het anders. Die zegt, voor ik mijn onderbroek terug aandoe, dan ga ik altijd even ruiken. En als het oké okay is, dan doe ik hem gewoon terug aan. Wow, dat soort dingen. Dat doe ik wel ook als ik dat morgens voor het sporten doe. Dan ruik ik wel even. Even ruiken. Ja, of dat kan. Ja. Kan het nog. Goedemorgen, Mark Verbrugge uit Erpenmeren. Goeiemorgen. Je hebt ons iets gestuurd waar we even niet goed wisten waarover, waar het over ging. Het is heel typisch West-Vlaanderen blijkbaar. Jullie gebruiken de gom. Wat is de gom, Mark? De gom is gewoon hetgeen dat we op school gebruiken om uit te wijzen. Hetgeen dat we verkeerd opgeschreven hebben. Ja. En in West-Vlaanderen is dat een beetje cliché. Dat is ook een van die basisknechtjes. Ah, dat is een kluchtje. Ik dacht al ja, dat, dat jullie. natuurlijk. natuurlijk. Ah, okay. ah. We dachten dat het ja, echt was. Als je onderbroek op tafel vraagt, komt gewoon naar de bruine plekken. Ah. Oh, Mark! Ah, ah. Ah. Dankjewel Dank je wel voor deze goede bijdrage. Oh. Ja, oh. Claudia Maleu, het ging om Eikens. Nu heb ik plots wel een heel andere kijk op Victor. Ja, ik dacht. Kijk. Mijn... Ik dacht mijn leven lang al dat minstens één keer per dag veranderen van onderbroek noodzakelijk was. Ja, maar kijk. Ja, af... maar kijk Allee, ik doe dat ook wel, hè, maar het is... ja, Het is om mij te sporten. Nu, nu dat de grietjes zeggen dat ze het niet meer leuk vinden, zeg ik, doe, ik doe dat, dat ook wel. Hè. Dat ik doe het toch weekend. elke dag een nee, onderbroek enige aan. weet niet wanneer ik niet doe, als ik morgens ga sporten, doe ik het onderbroek van een dag ervoor aan. Als het nog proper ruikt, want ik ruik er altijd aan. Hè. Ja, ja. Het is, ja, jullie gaan binnenkort een reisprogramma maken voor, uh, voor Play 4, hebben jullie net onthuld. Ja, gaan jullie dan... Ook gewoon af en toe wisselen van onderbroek met elkaar. Dat is misschien ook nog wel een, een leuk item in, uh, in het programma. <lacht> Als met dit soort openbare brainstorms. Altijd gevaarlijk. Maar goed, kijk, ik denk dat we er kunnen overeen zijn. Er is, oh, er is iemand die heel ver gaat: Marnik uit Kortenmark. Drie dagen. Eén keer gewoon, één keer binnenste buiten en derde keer om af te drogen bij de vaatwas. Ah, ja, Marnik. Het is een heel gekke ochtendshow.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 Snapping one, two, where are you? You're still in my heart. Snapping three, four, don't need you here anymore. Get out of my heart. Cause I'm right, snap. I'm writing a song. So this is the last. 22nd My heart's been on fire I've been spending my nights in the rain Trying to put it out So I'm snapping water You should get over it Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap Oh, I might stop talking to people before I snap Snap in one, two, where are you? Een van de grootste hits, en ze is maar ergens. In de twintig geworden op het Eurovisie Songfestival Snap. Goedemorgen. het is twee voor half negen en Vlaanderen staat vast. Net als Geert Koos uit Morsel. Geert, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Jij staat intussen op het viaduct. Welk viaduct precies? Dat is het viaduct van Merkzaam aan het, het Sportpelaar. Ja. En we hebben hier twee heel slimme jongens. We hebben Joris Hessels en Victor Verhulst, die jou misschien kunnen helpen met jouw probleem. Want wat is jouw probleem op dit moment, Geert? Wel ja, dus ik heb zojuist 12 uur gewerkt en nachtshift. Ik zou zo snel mogelijk thuis willen zijn voor enerzijds te gaan slapen mm -hmm. en anderzijds, ik, zo, ik, ik, ik, ik zit ook met hoge waterdruk. Ui. Oei. <lacht> ja. Uh, ja. Heb je daar een fles, een fles liggen ergens? Nee, spijtig genoeg niet. Wel, Vicky heeft mij tegelwijsheid cadeau gedaan met de woorden laat het los. <lacht> dus ik, ik zou het ook aan jou kunnen... Uh, uh, heb jij leren zetels, Geert? Nee, gelukkig nee, nee. niet. Nee, maar heb maar je daar, staat, staat het daar echt muur muur vast? Of moet je af en toe nog een beetje rijden? Nee, nee, het staat muur vast. Maar kun je Is niet gewoon even een door... Vincent van Kikkenboden ja, doen? Ik zou, ik zou uitstappen en uh, bij, de, bij, de mede, uh, bij de collega filerijders zou ik uh, vragen: heeft er iemand een lege fles water? En dan zou ik daar mijn behoefte in doen. Dat is, de fik, ja, dat is misschien een oplossing. Ofwel, wat ik ook kan doen, natuurlijk, is gewoon vragen aan die mensen: kom even rond mij staan, ja, we dan kan we ik even. Ik een oproep doen. Misschien. Uh, Geert, Als je exact kan beschrijven waar je nu staat, uh, misschien is er wel iemand aan luistert die jou kan helpen. Hè. Een ja, lege ja, fles cool. gevraagd. Okay. Geert koos, maar niks zo vervelend Als je dan in de file staat oh. en je kan niet, en dan hoor je dit geluid. Je oh. oh. ge wordt, uh, ge wordt zot. Je wordt zot. Anders moet je even uh, tuuten nu. Oh. Tutisch. Oh. Duut, duut. Duut op hun toeter, en uh, misschien hoort iemand het naast je die ook naar Radio 2 aan het luisteren is met een lege fles. Er ja, moet toch okay. iemand rond u zijn. Komt goed, Geert. Hou eens op de ja. hoogte of het gelukt is. Fijne ochtend. Succes, Geert. Zo meteen alle nieuws uit je buurt ook uit Merksem. Eertje, maar half negen. Goedemorgen. Er zijn opnieuw verkeersproblemen door betogende boeren. Die staan onder meer op de Antwerpse ring richting Gent. In de omgeving van het Sportpaleis alles staat daar stil. Ook de Brusselse ring in Halle wordt nog altijd geblokkeerd. De acties van de boeren zijn verder erg onvoorspelbaar. In de namiddag zitten enkele organisaties samen met premier De Croo. En start de directeurs in het basisonderwijs kunnen over anderhalf jaar een postgraduaatopleiding volgen in de Vlaamse Katholieke Hogescholen en de KU Leuven. Het is een opleiding van drie jaar die directeurs en onderdirecteurs kunnen volgen terwijl ze al aan het werk zijn. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sander Mulder. Goedemorgen. Ja, je hoorde het al. Protesterende boeren blokkeren op dit moment de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem. De politie vraagt uitdrukkelijk om de omgeving van het viaduct aan het Sportpaleis te vermijden. De brandweer vraagt ook om ramen en deuren in de buurt gesloten te houden, want de boeren hebben materiaal in brand gestoken. Borin Elien Boden, 23 jaar uit Essen, neemt deel aan het protest. Wij staan hier aan het sportpaleis en uh, ja, hier kan geen auto meer voorbij. Dat nee. is echt gedaan, die moeten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 ...in brand gestoken. Vooropig laten ze de brandweer ook niet door om te blussen... ...zegt Jasmin O. van de Antwerpse brandweer. We zijn als brandweer ter plaatse... ...maar het blijkt niet evident om die brandjes te mogen blussen van de boeren. Dus dat levert daar nogal uh, ja, een uh, boeiende situatie op. En niet, uh, niet zo gemakkelijk. Op dit moment weigeren de boeren om die brandjes uit te laten blussen. inderdaad. En niet alleen miserie op de weg in Antwerpen. Ook in geel in de Kempen is er boerenprotest. Van de Groene Kring, dat is de organisatie van jonge boeren... Ze blokkeren daar gedeeltelijk de rotonde en de flyover. Dat is de brug over het Albertkanaal richting Geel. Melkveehouder Joris van Mol uit Vorselaar staat er ook met zijn tractor. Het is niet de bedoeling om alles overhoop te zetten. Wij gaan met een zestigtal tractoren aan de flyover in Geel een korte, maar zeer duidelijke actie maken om even te blokkeren. Daarna zullen wij doortrekken naar Merksplas, waar nog een actie van Boerenbond aan gaande is. En dan gaan wij daarbij aansluiten. En dan toch nog een sportbericht. Kunstschaatster Luna Hendricks uit Arendonk heeft er zonder te schaatsen plots een bronzen EK-medaille bij. De oorspronkelijke winnares van die medaille op het EK in 2022 is de Russische Camilla Valieva, Maar zij heeft een dopingschorsing van vier jaar gekregen. En ze verliest daardoor haar bronzen plak van het EK. Luna Hendricks was toen vierde en schuift een plaats op. Ze is blij met de medaille, maar ook teleurgesteld in Valieva. Het is heel jammer, want uh, ik geloofde ze altijd wel en ja, nu wordt het tegendeel bewezen en ja, daar sta ik echt volledig niet achter. Clean sport is heel belangrijk. Het is gewoon heel leuk dat ik nu alle kleuren heb van het EK. 2022 brons, 2023 zilver en dit jaar goud. Alle kleuren van de regenboog, maar niet vandaag zwaar bewolkt. Kans op lichte regen en 11 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VT Nieuws. Ah joh, goedemorgen. Goedemorgen. De rieten mensen met volle blazen in Vlaanderen. Ik vrees ervoor. Waar is ja. dat allemaal? Vooral op de Antwerpse ring, hè, richting Gent. Dus van Antwerpen-Noord tot Merksem staat het verkeer volledig stil. Daar, zitten, of daar staan nog steeds heel wat tractoren die de weg blokkeren. Dat betekent dat alles daar stilstaat. Laat zeker een reddingsstrook vrij voor de hulpdiensten. Hè, want soms moeten, moeten zieke mensen er toch dringend langs. Naar, op weg naar een ziekenhuis bijvoorbeeld. Dat is heel belangrijk. Richting Nederland. Daar zijn in Merksem ook twee rijstroken dicht. En dat levert op die ring richting Nederland al anderhalf uur file op vanaf Sint-Anna linkeroever. Door de problemen op de ring is er ook uh, na een half uur vertraging, bijvoorbeeld op de Breda-baan in Merksem, de Rijnkaai in Antwerpen, de Brechtse baan in Sint-Job. Dus ook de kleinere wegen beginnen helemaal vol te lopen. De files naar Antwerpen zijn dus ook wel stevig vanmorgen op de A12, 20 minuten vanaf Leukenberg, bijna een uur vanaf Sint-Job zie ik, uh, 50 minuten vanaf Massenhoven en Oelegem, drie kwartier in de Bevrijdingsstudel. Alles staat daar potdicht. 20 minuten vanaf Waaslandhaven Oost, vanuit Zeilzaten dus. En een kwartier van voor Kruijbeke op de E17. In en rond Halle blijven er ook problemen door gesloten snelwegen. Dus de buitenring is dicht in Huizingen, de binnenring in Itre En de E429 naar Brussel, ook in Halle. Daar sta je zelfs drie kwartier aan te schuiven. De andere files naar Brussel, de, ja, dat valt eigenlijk nog redelijk mee. Gelukkig, maximaal 20 minuten aanschuiven op de gebruikelijke plekken. De binnenring rond Brussel dan. Daar vertraag je wel nog 25 minuten van Wemmel tot Vilvoorde. En op de buitenring nog 20 minuten tussen Eigenbrakel en Tervuur. En we gaan het niveau een beetje laten stijgen. Van onderbroeken zometeen naar stormen. Tot ja. straks.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 Oeh, misschien is dit leuk voor de zomerschat. En ligt er het aan het strand? Maar ja, en bovenop een berg. Oh. En aan wijgaten en midden in het bos. Waar is dat? De beste hotelkamer heeft een stuur en vierwielen. Huur een camper bij Gobooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk op gobooney.be. Go hey bestuurder, let niet op mij. Focus maar op de baan. Psst, passagier, hier. Dit is voor u. De veiligste promo. Nu min 20% op je autoverzekering tijdens het eerste contractjaar. Zeg het dus zeker door, hè. Veilige reis samen. We zijn er voor je. ETIAS. Infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be Halleluja to the beat. Halleluja to the beat. 20 years of hits tour. Me, Natalia trekt dit voorjaar met haar grootste hits door Vlaanderen en Brussel. Kom mee zingen en dansen met de Belgische Queen of Pop en haar live band. Tickets en info via lifenation.be samen met Radio 2. Radio 2. Goedemorgen morgen. Peter en Kim. WRT Radio 2.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 Sharkie. En Liesbeka uit Moorsleden laat nog weten... Gwendolina wordt altijd zot op deze Shark, Haar lievelingsliedje. Gwendolina, Gwendolina, dank je wel. En ja, dan nu uh, Victor Verhulst en Joris Hesselt. Binnenkort gaan ze samen een reisprogramma maken. Nu nog te zien op de expeditie op Groenland op tv... Hebben jullie daar stormen gehaald, Joris? Ja, we hebben één keer een moment gehad dat het uh, heel erg waaide en zelfs een moment dat we niet nie, uh, konden vertrekken, omdat het te gevaarlijk was. Heerlijk moment. Een heerlijk moment. We ja, echt waar, want we zaten de... net in een hut. en uh, Ik had uh, drankjes bij en uh, hebben er een gezellige dag van gemaakt. Toch? Ik heb inderdaad gehoord dat jij daar heel veel vodka gedronken hebt. Nee, ik heb, ik heb heel veel vodka bij uh, gehad om uit te telen. Ik ben dat niet allemaal zelf op. Nee, tuurlijk niet. Maar stormen. Wij hebben hier ook bij ons heel veel stormen, lieve mensen. En daarom is onze weervrouw Jacotter. Maar op dinsdag. Jacot! Hey, Jacot, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Zeg boys, weten jullie nog wat de laatste namen waren van de stormen? Hier bij ons? Uh, nee, ik pas. Andy? Uh, Andy? Andy. <lacht> Geen Andy, Jacot. <lacht> nee. We hebben net Storm Jocelyn gehad. Jocelyn. Uh, daarvoor was het Isha, daarvoor was het Henk. Storm Henk. Uh, herker... herinneren mensen zich misschien nog wel. Uh, maar het is bizar, hè? al die stormnamen. Ja. Ik dacht, vandaag wil ik daar misschien eens even op inzoomen waar die vandaan komen. Eerst even uitleggen, wat is een storm? Ja, belangrijk. Uh, we spreken van een storm vanaf negen Beaufort. Uh, nu, die negen die komt er als er op tien meter hoogte, wind waait van 75 kilometer per uur, 10 minuten lang. Oh, dat is heel technisch. Ja, super technisch. Okay. Maar dan zeggen we, het is een storm en als het nog harder waait, spreken we over een zware storm eh, enzovoort. Hebben die allemaal een naam? De meeste stormen hebben een naam, maar de manier waarop het werkt, ja, het is een beetje afhankelijk van regio tot regio. Je hebt stormen die bijvoorbeeld meteen een naam krijgen als die voorspeld wordt. Dus als ze zien, oh, er komt een lage drukgebied af, wat misschien een storm kan worden, Um, en er wordt een code oranje afgekondigd, dan weten we, oké, okay, we gaan die storm een naam geven. Zo werkt dat in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld. Ja. Maar het kan ook zijn, als ze zien, oké, okay, we zien hier wind uh, van 50 kilometer per uur, dan gaan we een storm afkondigen, gaan we die een naam geven. Zo werkt het bijvoorbeeld in Griekenland. Dus in ons, in ons kleine Europa werkt het eigenlijk allemaal op verschillende manieren. En wie verzint dat? wel. Er wordt elk jaar een lijst opgemaakt met allemaal verschillende stormnamen. Dat zijn er 21. Die zijn alfabetisch. Maar ja, we hebben natuurlijk een paar letters in het alfabet die ietsje moeilijker zijn. Met de Q, met de Z is dus het een beetje moeilijk. Uh, 21 namen dus. Vanaf 1 september wordt die lijst van kracht. En dan gaan we daar een seizoen, dus uh, 23, 24 tot 31 augustus, gaan we op die lijst gaan kijken welke storm dan de volgende wordt. Um, en bijvoorbeeld, ja, het is wel ook een beetje speciaal, want we hebben dus verschillende lijsten per groep, want we hebben Europa onderverdeeld in verschillende groepen. Ja. Misschien niet altijd even logisch, want wij en Nederland zitten bijvoorbeeld in andere groepen. Oh, wij okay. in België zitten samen met Frankrijk en Luxemburg en Spanje en Portugal, terwijl Nederland zit samen met het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Hoe raar op ja. Man. ja. Welke namen krijgen ze dan? Uh, wel, als we kijken naar de groep van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Nederland, ja, daar komen heel veel stormen aan die ook bij ons passeren. Dus de stormen die we daarnet hebben opgenoemd, Henk, Isha, Jocelyn, die komen eigenlijk allemaal vandaar. Uh, en de volgende die daarop staat, ja, we hebben nu net Jocelyn gehad, dus de volgende gaat met de K beginnen, dat is Kathleen. Dus we krijgen misschien binnenkort... Oh, oh, oh, oh. Zweer helemaal aan? Storm oh, oh. Kathleen. Dat ja. Kathleen. Ietsje later op de lijst zie ik ook Mini terugstaan, de storm Mini. Nee, nee. zoals, zoals het dochtertje van Siska Dat Klinkt zo schattig, maar dat gaat het niet zijn. Ja, Stormini. Dat is ook een beetje zoals de dochter van Siska Schoeters. <laughs> die ziet er schattig uit, maar oh. Zo. Maar sommige namen blijven echt nog jaren. Ik herinner mij nog, uh, dat was wel een orkaan, orkaan Katrina of zoiets. Orkaan ja, Katrina, ja, dat is dan nog een ander systeem voor, het verenig, voor uh, de Verenigde Staten. Ja, ja, ja. En Orkanen is misschien nog iets anders dan een, st een storm. Klopt, klopt. Het heeft met de tropische uh, lucht daar te maken. Um, maar dus, ja, andere lijsten. Bijzonder. Uh, bijzonder systeem uh, in zijn totaliteit, um, maar dus ja, vanaf dat er een storm voorspeld wordt, gaan we op die lijst kijken welke letter de volgende is. En kunnen we, we nu nog oh. suggesties doen voor een naam of bij een soort agentschap van? Uh, zou kunnen, zou kunnen. Dat weet ik eigenlijk okay. zelf niet of je um, naar het, uh, de Met Office in Engeland kan sturen van kijk ik wil graag een stormjacot. Ja, zag wel goed. Zijn. En over nu nog meer stormen komen hoor je zo meteen na, Madonna. Wordt het? Tik, tik, tik, die sterker. Ja, ja. So slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly. 11 voor 9, goedemorgen. Ja, bij ons nog altijd Joris Hessels. En Victor Veroos, twee nieuwe vrienden. En vooral Jacot, Jacot, to de schot. Hey, Jacot over de stormen van de laatste weken. We zijn intussen al heel veel te weten gekomen. Dus De volgende die eraan komt is de storm Kathleen. Ja, Mogelijks, mogelijk. Kim he, mogelijk, ja. gesuggereerd. Is er ooit een storm Kim geweest? Ook met een k dat is wel een goede naam ook voor een storm. Ja, storm, en ik. storm Kim. Had Had je ik kunnen? denk dat mijn papa daar ook mee akkoord gaat. Ja, een orkaan, eigenlijk. Toch? Of? Uw man ook, denk ik. Ja, dat zou kunnen. Ja, ik heb het ondertussen trouwens opgezocht. Je kan wel degelijk namen suggereren. Ah, echt? Ja, op de website ah. van met Office. Dus Dat zijn dan de stormen voor uh, Ierland, uh, uh, Verenigd Koninkrijk en Nederland. Dus die die ook bij ons passeren eigenlijk. Ja, ja. Daar kan je suggesties in geven via een online formulier. Dus uh, Joris, doe maar. Hè. Yes. Joris kan. Maar vooral, ja, lolig allemaal die namen, maar <laughs> er zijn wel heel veel meer stormen precies. Is dat door die klimaatverandering? Wel, um, we zijn gaan kijken naar... Goh, is het dat er meer stormen zijn? Ik moet zeggen, we weten het niet zeker. We kunnen dat eigenlijk niet zeggen dat er meer stormen zijn dan vroeger. Okay. Wat we natuurlijk wel zien, is dat er zwaardere stormen zijn, dat er zwaardere ja. periodes van regen zijn, afwisselend ook zwaardere en langere periodes van droogte. Dat mm -hmm. zien we wel. Maar of er dan per se meer stormen voorkomen, ja, dat verschilt zo van jaar tot jaar. Daar zijn ah. eigenlijk geen conclusies. Wordt het uit. ook niet allemaal veel beter gemeten dan vroeger en zo? Ja, voilà, Dat is het ook. We kunnen moeilijk stellen ja, dat al die stormen. Worden te voorspeld. maar wat er dan uiteindelijk met die stormen gebeurt daarna, ja, het is moeilijk om vast te leggen per land hoe hard die wind heeft gewaaid. Dat is, ja, kunnen we eigenlijk niet uit concluderen dat dat vaker of minder vaak gebeurt. Ja. Check out. tot slot. Dus, stormnamen, heel grappig gegeven. Je kan ze gaan opzoeken. Uh, alle stormnamen die er nu zijn vastgelegd voor dit seizoen. Binnenkort, dus misschien Storm Kathleen of Storm Mini. Of als die uit Frankrijk komt, Storm Carlotta. Carlotta, dus... Carlotta een mooie Carlotta. naam Dankjewel, Jacob. Goedemorgen, morgen. Joris Hessels en Victor Verhoost, meegedaan aan de expeditie Groenland. En er is ook nog dat andere programma, trouwens. Ook met veel stormen over de oceaan. Is dat iets voor jullie? Eh. Uh, ja, ik, ik zou er ook wel ja op zeggen, ja. Toch, jij zou ja, ja zeggen? Ja, ja, ja. Joris? Ik niet. Nee, ik word het al misselijk als ik alleen maar denk aan een, aan een boot en er dan 18 dagen op zitten, laat, laat, laat maar Maar dat zitten. gaat over, hè. Maar voor mij is dat volledig mee. dat is niet waar, vind ik. Echt waar, is, nee. Jawel, ik heb al gesproken met ervaringsdeskundigen en zo. Ja. Oh, maar ik hoor dat ze dat jou wel ja. gevolgd hebben intussen. Nee, dat is niet waar, maar ik ken, ik ken wel, wel mensen die er aan hebben meegedaan en uh, ook een paar die heel veel last hadden van, van zeeziekte. Het beste wat je kunt doen is geen medicatie pakken en na twee dagen is dat weg. En dezelfde onderbroek aanhouden. Heel de, ja, ja, ja vooral. vooral essentieel. Maar vooral binnenkort dus een nieuwe show met jullie twee, een reisprogramma ergens in het nagel. Jaar op 4. Joris en Victor, dankjewel. En ja, jullie dankjewel. dankjewel. Si no y no inigo quintero Zometeen is er win-win met onze nieuwe consumentenman Xavier Taverne. Goedemorgen. En let goed op als je huis wil verkopen. Belangrijk nieuws. Ja, uh, je kan het op verschillende manieren doen. Het was de win-win van vorige week. We hebben heel veel tips gevraagd aan mensen, maar er kwamen meer vragen binnen dan dat er tips binnenkwamen. Dus dachten we, oké, okay, moeten we daar dan toch niet nog wat uitgebreider over praten? En dat gaan we doen met de man van de notarissen, de man van de makelaars en de man... In de app. Want je kan natuurlijk berichten sturen met de hashtag WinWin. Als je vragen hebt over je huis of je appartement verkopen, dan zijn ze super welkom. Ik hoor heel veel mannen. Mogen er ook vrouwen of mensen daartussen? Liefst. Ja. Ik praat nog altijd het liefst met vrouwen. In de app van Radio 2. Dat is waar. Ben er voor jou ook. Praten wel. Maar de rest is een lang verhaal. Goed zometeen. WinWinLuxAVE Taverne. Elke dag telt het mee. Radio 2. Dag je uit met het hele gezin. Meubelen kiezen voor een nieuw begin. jongheren het houdt voor je in de jet.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 Het gaat over je huis of je appartement verkopen. Straks in win-win. Al je vragen zijn welkom in de app van Radio 2.